<lacht> dit is het nieuws uit jouw buurt. Ja, gisteren was het een feest op de Grote Markt. Een rood-wit leger was daar om uh, RAFC Antwerpen aan te moedigen. Bij de huldigingen aan de Bischophoflaan in Deurne heeft gisteravond een uitslaande brand gewoed. Gelukkig raakte niemand gewond. De dag begint zonnig. In de namiddag wat meer wolken met maximaal rond 23 graden. Ook de komende dagen zomers warm 24 à 25 graden. Meer nieuws in de app van Vierde Nieuws. Ja, dat is heel speciaal dit allemaal hoor. Ja, sorry, sorry van de mensen van onze journalisten ter plaatse. Maar we zien op dit moment een vlag die half wappert uit het raam. We weten niet welke vlag het is. Af en toe komt ze, af en toe niet. Speciaal. Het is een rode vlag. Oh, de rode vlag hangt uit. Dat soort dingen. Lieve luisteraar. Goedemorgen Kim. Ja, goedemorgen. En goedemorgen, Shema. Morgen. Goedemorgen, lieve luisteraar. Ah, dit wordt zo'n bijzondere ochtend. Het wordt heel bijzonder. Oh, wat is echt een heel bijzondere ochtend? Spannend vooral. <laughs> maar je weet het nog niet, hè? Nee. Nee, de luisteraar ook nog niet. Shema wel. Ik ook. Ah, het is dinsdag. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen.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 Ja, ja, ja. We moeten het over een paar dingen hebben. Um, een hele tijd geleden, Kim, hadden we het over jarig zijn. Ik dus nog wel? Oh, echt waar. Jij wilde die absoluut niet vieren, die verjarig, met grote toeters en bellen. Nee. Uh, waarom was dat ook alweer? Gewoon omdat, omdat ik daar niet zoveel aandacht aan wil schenken. Omdat ik uh, dat maar een, een getal vind. En okay. ik, ik laat dat liever gewoon passeren en al die aandacht daarop. En... Snap we. ja. uh, we daar ook... je wel. Je snapt het denk ik niet, want... Jammer, We hebben daar respect voor gehad. Dat ja. Absoluut. We hebben absoluut. zelfs de dag van je verjaardag hebben we niks tegen jou gezegd Nu, Nu hebben we jou in de buurt van je verjaardag. Ja. Hebben we jou wel iets gegeven? Beschrijf eens aan de luisteraar wat jij gekregen hebt. Ik heb een doos gekregen en daar zat. Uh, er Ze zaten zes items in En telkens zes stuks van dingen die ik leuk vind um, Voorbeeld? Zes uh, kaarsen ja. Zes zakjes chips Chips vind ik heel leuk Zes uh, komkommer, nee, uh, Ja. Eet ik heel graag Allee, ja. zo, zo gaan we door, zes keer zes Dus zes keer zes, welke dag zijn we vandaag, schema? 6 juni. 6 juni. Er zat ook een grote ballon in van een 6 en ik snapte er niks van, maar dat heb ik gewoon losgelaten. 6-6. Wat ik blijkbaar beter niet had gedaan. Ja, dus vandaag gaat er iets speciaals gebeuren. Oké. Okay. Want je hebt ook iets verteld tegen ons, een hele tijd geleden, heeft de luisteraar ook gehoord, weet het waarschijnlijk niet meer. We gaan het zo meteen allemaal duidelijk maken. Wat gaat er gebeuren? Uh, doe zo'n een gokje. Ik heb er echt totaal geen idee van. Ik weet nee. wel uh, dat jullie uh, gedaan hebben alsof, of alsof er vanochtend technische problemen waren en ik niet in mijn voorbereiding kon. Ja. En ik denk dat jullie gelogen hebben. <laughs> nee, we hebben misschien uh, een beetje gespeeld met de waarheid. Ik weet echt van niks. Waarom doe je nu? Schema. Ik oh. zie dat je aan het liegen bent. Schema. Oh, ik ben ja. echt helemaal... Jij oh, ik dubbelspion. Allemaal, even, ik sta, ik, hier staat het allemaal. Ik kan het allemaal lezen. Aardschot enzovoort. Dus jullie hebben alles van voorbereiding en ik niet. Het is alleen bij mij dat het eruit is. Ja, maar lieve luisteraar. Oh. Dan het, is ook, het is ook voor jou, lieve luisteraar. Doe maar eens een gokje. Wat zou er vandaag kunnen gebeuren? Het wordt goed, het wordt zeer goed. Het wordt een mooie dag. Ik zie dat Michel al wakker is. Ik zie dat Joris al wakker is. De mooie zonsopgang. Dit wordt een fantastische dinsdag. Spannend, hè? Het feestje is al begonnen. Ha -ha. Hallo, ik ben Koen Krukken. Hallo. Het is ook zes over zes. Ho -ho. Want Koen Krukken? Oh, ja. Mm. <laughs>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 Ik heb Black Goedemorgen, het is uh, Michael Jackson. <laughs> Black <or> Hawaii. <white. laughs> Kim is een beetje in de war. Zal Komt u. Ja, ik ben heel in de war. Het, het is 9 over 6. Goedemorgen, Alberto. Hey. Ik si, yeah, yeah. Ik Was hier gisteren. Je kan hem nog bekijken op. Uh, ja, hetteradio2.be. Kijken of beluisteren. Ook, okay, ja, de elbare Solaire van het verkeer. Goedemorgen, Gaio. Hm, Goedemorgen. Ja, er, goed. <laughs> er staat één file naar Brussel momenteel. Dat is op de E40 vanuit Leuven. Daar sta je stil vanaf Sterbeek. Komt door een ongeval in sint stevense woluwe op de aansluiting naar de buitering rond Brussel. Bijzondere dag vandaag, Gajo. Weet je welke dag het is? Het is dinsdag. Uh... Ja. 6 juni. Wacht eens ja, even, nee. Ik. Blijven fluisteren. Nee, Blijf even okay. al, ja, joh, ik ja. ben ook niet mee. Ah, ja. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Amai. Het is vandaag dinsdag 6 juni 6,6. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat je misschien nog in een, in een jachtgebied woont. Dat is niet plezant? Nee privétuinen kunnen ingekleurd worden als jachtgebied door jagers. En zonder dat ja, je het weet. Kijken op de website van Vogelbescherming Vlaanderen. De jager Piefpoef moet wel nog even komen vragen of hij mag komen jagen. Ja, dan maar het gebeurt ook wel. Ja. Niet altijd. Stout. Mooi weer vandaag. Amma, je zon, veel zon, goede temperaturen, die stijgen alleen maar. Ja, alleen de pollen valt een beetje tegen voor jou. Ja, ik heb daar wel last van. Ja, precies. Hè? Maar echt mijn ogen, mijn neus. Uh, maar in de, in de namiddag, en de avond ben ik eigenlijk echt ziek. Jij hebt dat ja. toch ook, Schema? Ja, hoe later op de dag, hoe erger het is. Erger, hè, ja. Een niet. Dus nu erger. gaat het nog. Nu ben ik nog helemaal in vorm. Wacht, dan komt het komt toch nog leuker. Kom er een beetje dichterbij. Zeker de volgende drie uur blijven luisteren, want Kim, je hebt ons laten weten dat je absoluut je verjaardag niet groot wou vieren. Doen we ook niet. Is ook jouw verjaardag niet Ja, dat moeten laat? we even zeggen, want ja, ja. er komen al heel lieve mensen, nee, nee, nee. maar ik ben niet nee. jarig. Maar je hebt ons wel iets anders verteld. Weet je nog wat? Ik heb, ik heb jou al zoveel verteld. Maar ik vroeg op een bepaald moment word je graag verrast? En wat je toen zei, moet je even naar luisteren. Ja, maar dat hoeft niet per se op mijn verjaardag. Okay. Maar ik moet wel toegeven, sinds wij kindjes hebben, die vinden dat wel leuk. Dan doen we s'avonds wel ballonnen en slingers en, en eten. Maar dat is dan zo in intieme kring. Zo niet te zot, maar ik doe het bijna meer voor hen. Mm -hmm. Ik zou het echt bijna kunnen vergeten. Dank voor het jaar. Ja. Omdat wij jou een echt heel fijne dj vinden en ook gewoon een, een schoon en goed mens vinden... Oké. Okay. ...gaan wij vandaag iets bijzonders doen. Oké. Okay. Wij organiseren vandaag... Dit is de Nationale Kinddag. <lacht> Het is een prachtige dag. Het is een, een dag met verrassingen voor jou en voor de luisteraar. Uh, misschien dat Anne slags uit Antwerpen al weet wat een verrassing zou kunnen zijn. Anne, goeiemorgen. Goedemorgen iedereen, hallo. Goedemorgen. Wat denk je dat... Uh, hallo, dag Kim, dag Peter. Kim vandaag meemaakt? Uh, ik heb een gokje gedaan, inderdaad, Kim. Vertel. <laughs> um, ik denk... Dat ze jou de lucht gaan insturen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik heb hoogtevrees. <lacht> Oei. We gaan daar niet de lucht insturen. sturen. Nee, nee. We gaan alleen maar dingen doen die ze lucht. doen. Dus uh, nee, nee, het is, is oké. Okay. Dat gaan we niet doen. Maar, al, het is ook... Ja, het kan ook voor jou een leuke dag worden. Want uh, jij, lieve luisteraar, kan vandaag ook iemand verrassen op Radio 2. Met een song. Je kiest de liedjes en vertel erbij wie je wil verrassen. En waarom? Ja, gewoon omdat het nationale Kimdag is. Want je weet. Want elke Kim telt voor twee. Ah, oh, Ik heb nu ook een jingle. Oh, Heeft ja. Margot dat al gehoord? Ja. Ah, oh, ik heb ook een eigen jingle. <laughs> dus Anne, dank je wel voor de gok, maar blijf vooral luisteren. En welke song. Dag nee. Anne. Bombardeer ons gerust in de app van Radio 2. En nog voor 7 uur krijg jij een verrassing van ons. Okay. Radio 2. Dus wie wil jij verrassen, lieve luisteraar? En met welke song? Die mag je nu delen in de app van Radio 2. Dit is Weer. We gaan aan een vooral Voor duidelijkheid, Kim is niet jaarlijk vandaag. Het is nee? Wel, nee, het is wel Nationale Kimdag. Mooie dag is dat. Dit is. Ja. De Nationale Kimdag. Een dag vol verrassingen. En als jij iemand wil verrassen dat kan, gewoon even appen in de app van Radio 2 met een liedje. Dan spelen we dat zo meteen. Electro lanceert de herstelbaarheidsindex. Toestellen met een hoge score kunnen makkelijker hersteld worden. Electro Altijd kwaliteit. Gewoon goedkoper. Studio Brussel stuurt je naar de avant-première van Asteroid City. Welcome, junior stargazers. De nieuwe film van gevierde regisseur Wes Anderson. What do those pulses indicate? There's an alien. Een topcast met onder andere Scarlett Johansson, Tom Hanks en Margot Robbie. How long can they keep us in Asteroid City? Laat je recht naar een woestijn in de iconische jaren 50 katapulteren. What a strange experience this is. Kom op dinsdag 13 juni naar Lumière in Mechelen. Alle info op stubru.be. Stel, je ziet een scherp geprijsde vaatwasser. Goeie kop, ha, dat is rap kapot en niet te repareren. Stop! Die uitspraak moeten we bij ElectroDepot toch even herstellen. Opnieuw, de vaatwasser. Goeie kop en goed te repareren. Inderdaad, want ElectroDepot lanceert als eerste in België de herstelbaarheidsindex. Toestellen met een hoge score kunnen makkelijker hersteld worden. Dat is beter voor je portemonnee en voor het milieu. ElectroDepot altijd kwaliteit, gewoon goedkoper. En met de herstelbaarheidsindex net iets groener. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni brengt Beeldig Lommel de sfeer van de Spaanse Ramblas naar het warmste plekje van Vlaanderen. Meer dan 100 levende standbeelden van over de hele wereld bezorgen je een onvergetelijke namiddag. Kom en beleef een beeldig weekend op het gratis internationaal levende beeldenfestival. Meer info op beeldengenommel.be. Samen met Radio 2. Frida, een coolbox bij Alleen vandaag kampeerartikelen zoals tenten en coolboxen nu met tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Bekijk de dagdeal in de app van Bol.com. De winkel van Zomerspetters. Goedemorgen, morgen. Ja, welkom bij de show, Nationale Kimdag vandaag. Maar er is ook gewoon nieuws uiteraard. Je bent niet jarig, hè? Nee. Mensen... Uh, nee, ook een en, ik ben, en ik ben zelf heel hard verrast, dus ik weet het ook allemaal niet. Ja, gewoon een gezellige verrassing. Zeg. Maar er is inderdaad ook nog... Andere nieuws. Ja, het is een belangrijke dag. We moeten even naar Engeland. Prins Harry die moet getuigen in de rechtbank. Er is al een, een tijdje van alles rond te doen. Schema van het nieuws, wat is er precies aan het gebeuren daar? Hij heeft een proces aangespannen tegen de Britse roddelkranten van onder andere The Mirror en zij zouden op illegale manieren persoonlijke informatie over hem verzameld hebben. Ze Zo mm -hmm. zouden ze zijn telefoon afgeluisterd hebben. En The Mirror zegt, ja, we hebben wel voor één artikel dat op een illegale manier verkregen die informatie, maar voor de rest hebben we alles gehoord van mensen die voor het Koningshuis werken. Prachtig, ze heeft dat ook gewoon toe. Ja, inderdaad. Maar Harry zegt dat klopt niet. En bovendien zegt hij ook ik werd echt paranoïde, want ik, ik las dingen in de krant die ik echt aan niemand had verteld ook. Dus dat kon gewoon niet anders dan dat ze mij hadden afgeluisterd. Oh, en het Britse koningshuis zelf had liever niet gewild dat het een rechtszaak zou worden, omdat het hen alleen maar zou schaden, hè, de reputatie toch van het koningshuis. Hmm. Maar Harry was echt boos. Hij zegt, de Roddelpers heeft mijn leven verwoest en dat van mijn moeder, prinses Diana. Ja. Man, onwaarschijnlijk. Ik dacht dat het gisteren al was dat die en al moest gaan. In principe wel, maar uh, hij stuurde zijn kat, want zijn dochter was jarig en dat had prioriteit natuurlijk. <laughs> en, uh, maar vandaag is ook sowieso de dag dat hij moet getuigen, dus hij gaat wel degelijk komen. Oké. Okay. Oh, en dan binnenkort die echtscheiding nog? Ja, die zou dus gaan. Ja, advocaat, die advocaten uh, verdienen daar goed aan, denk ik. Dat is toch ook een roddel, dat, dat is toch nog niet zeker allemaal? Nee, het is uh, niet bevestigd. Maar ik check even mijn bronnen. Nee, het is bevestigd. Het is Nationale Kimdag. Jij mag dat, geen enkel probleem. Ja, ik heb dat ook maar gelezen in ja. de vakpers. Hè. Ja. Ja. En even daar. Ja, ik weet niet hoe. Uh, ja, we, hebben, we hebben luisteraars van alle leeftijden intussen bij Goedemorgen Morgen. Maar dit is wel een toppertje. In Aarschoot Want een van onze oudste luisteraars, dus ook chauffeur, uh, staat in het laatste nieuws. Hij wordt deze zomer 100 jaar en rijdt nog altijd met de auto. Wauw. Ja, hij heet uh, Jozef Verbeek en hij wordt wel goed opgevolgd door zijn huisarts. En hij moet elk jaar naar een geschiktheidscentrum gaan, hmm. waar hij dan uh, rijtest moet doen. En Dit jaar is Jozef weer geslaagd, maar hij heeft wel wat beperkingen gekregen, want hij mag alleen overdag rijden, mag ook niet op de snelweg. en Hij mag alleen in een straal van 20 kilometer rond zijn huis gaan, maar gelukkig valt zijn stamcafé daar toch binnen. Oh, wel een geluk voor Jozef. Maar wacht, hij gaat met zijn auto op café. Hij, hij weet niet dat dat in zijn eigen straat is, Peter. Hij mocht niet rijden en drinken, hè. Ja, maar hij kan daar toch ook koffie drinken? Er staat ook niet bij dat hij daar pintjes drinkt. Dat is waar, Hoeveel ja. veronderstellingen. Ja, vooroordelen. Maar ik vind wel dat Jozef een pintje verdient. Ik hoop wel dat hij daar zo één of twee pintjes kan, toch wel. Hè? Maar zo'n rijtest, is dat verplicht dan? Nee, in heel Europa staat er eigenlijk geen leeftijdsgrens op autorijden. En dus ook niet in ons land. Hmm. Sommige landen hebben wel strengere regels, zoals in Nederland. Daar ja. moet je elke vijf jaar vanaf je 75e een test afleggen. Bij ons is er zo geen regel, maar je mag het wel doen. Zo een rijgeschiktheidstest doen. Uh, samen met je huisarts, als die behoort, zegt dat het veiliger is om dat te doen. En zo kan je dan zo lang mogelijk op een veilige manier rijden. Wow. Ja, wel, als het kan, waarom niet? Dit is de Nationale Kimdag. Goedemorgen. Uh, het is niet alleen een feestdag voor Kim, het is ook een feestdag voor jou. Als je denkt van ik wil iemand een plezier doen, ik wil een song horen voor iemand anders, dat kan. Goedemorgen, Anne van den Steen uit Nienoven. Goedemorgen. Anne, je hebt even in de app van Radio 2 laten weten dat je ook een liedje wil. Welk liedje zou je graag uh, horen? Ik zou graag Neem eens een kind bij de hand van Paul Roeland horen. Ah, die Paul Roeland. Ja, dat is plots een, plots een hit aan het worden. Neem eens een kind bij de hand. Dat was ook het lievelingsliedje van uh, koningin Fabiola. Ja, inderdaad. We gaan dat spelen. Voor wie mogen we het spelen? Uh, voor mijn dochter, Ines de Nul. Um, die is op 17 maart voor de eerste keer mama geworden. En ja, ze doet dat eigenlijk fantastisch. So. Oh. Helemaal fijn toch, een nieuw kindje. Uh, slapeloze nachten, veel liefde, dat soort dingen. Er staat gaan... ook een foto in de app. Ze is echt een heel schattig kindje. We gaan het spelen. Geniet ervan. En ook in je dochter natuurlijk. Dit is uh, Paul Rouland. Eerst dat we het volledig spelen. Straks wordt nog een nieuwe zomerhit. Neem eens een kind bij de hand. Goedemorgen. Een kind bij de hand, het neemt je mee naar het land. Van duizend dromen, een sprookje gelijk, een kind is de koning te rijk. Neem eens een kind bij de hand, je hart haalt het op je verstand. Je maakt een gebaar dat de wereld omspant Neem eens een kind bij de hand Neem eens een kind op je schoot Al is zijn verdriet nog zo groot een enkel liefwoord kan soms wonderen doen als dan krijg je stevast een zoen, neem eens een kind op je schoot en voel je eens een keer niet te groot om paardje te spelen of trein of piloot. Een eens een kind op je schoot. Nieuws uit jouw buurt. Eerst schema. Het is 1 over half zeven. Goedemorgen. Drie kwart van Vlaanderen is nog altijd ingekleurd als jachtgebied. Dat komt omdat niet alleen bossen, maar ook straten, voetbalvelden en zelfs privétuinen aangeduid zijn als jachtgebied. Vogelbescherming Vlaanderen roept op om je tuin te laten schrappen. En bij een grote internationale controleactie rond drugs zijn vorig weekend 145 mensen betrapt in ons land. Ze hadden drugs bij of reden onder invloed. En het is ook vandaag nationale Kimdag... Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sande Mulder. In Antwerpen zijn de spelers van voetbalclub Antwerp gisterenavond gehuldigd op het stadhuis. Antwerp veroverde zondag de titel en won eerder ook al de beker. En de spelers werden vanop het balkon toegejuicht door de supporters op een volle grote markt. Deze supporters wilden er absoluut bij zijn. Ik was hier twee uur op voorhand. Het was echt wel de moeite voor te wachten. Dat is onbeschrijfelijk, maar dat is gewoon één grote familie. We was een kampioen en er is Jim o Fou. Het is wel een man. Ja, amazing, amazing. De sfeer die hier leeft daar dat hij heeft geen andere voetbalclub. Hè? Gisteren, ik ben op een knee gevallen. Ik heb het gras gekust. Iedereen komt te kussen. Hè. Ik ken die mensen niet. Maar Die vregen in de armen, dat is mijn pen niet te beschrijven. Deze is gewoon een geschenk uit de hemel. En volgend jaar terug play of E.N. Toby Alderweireld was de held van de avond. Hij maakte het doelpunt dat zijn club kampioen van België maakte. Hij kijkt uit naar wat welverdiende rust. Ik heb niet geslapen, nul. Gewoon door de adrenaline. Het doelpunt is 700 keer uh, voorbij gepasseerd. Maar uh, ja, waanzinnig. Ik kan nu elke dag genieten. <laughs> maar ik kom inderdaad wel een beetje vakantie aan. Uh... Na zo'n seizoen hard werken, dan denk ik dat iedereen wel verdiend is om even verdiende rust te krijgen. Antwerp-voorzitter Paul Gijsens hield ook een toespraak en vroeg daarin hulp aan burgemeester De Wever in het stadiondossier van de club. Antwerp wil een oude tribune vernieuwen zodat er weer publiek mag zitten, maar de grond is geen eigendom van de club. En Gijssens slaagt er maar niet in om een akkoord te vinden met de huidige grondeigenaars. <middels> Aan de Bischoppenhoflaan in Deurne heeft gisteravond een uitslaande brand gewoed op een gelijkvloers. Het duurde even voor de brandweer het vuur onder de controle had. Er was veel schade, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Inwoners van Leest bij Mechelen konden gisteravond voor het eerst in vier jaar tijd rechtstreeks vragen stellen aan het stadsbestuur van Mechelen in hun deelgemeente zelf. Het stadsbestuur trekt naar de wijken en deelgemeenten in plaats van te vergaderen in het huis van de Mechelaar. De inwoners krijgen eerst een presentatie over het beleid van de stad en kunnen daarna vragen stellen over wat hen bezighoudt. Het is zeker geen promotiecampagne in het vooruitzicht van de verkiezingen, dat zegt schepen Rina Rabau dat je als politieker altijd in contact moet staan met de mensen. En wij doen dat ook in andere participatieprojecten zoals uh, de Veste of Sroep of Sroep Spreeuwenhoek. Dus we hebben daar ook een traditie in. En ik vind dat ook belangrijk hè, dat politici op pad gaan. Tot eind 2018 was er al een traditie. Dat is even stilgevallen omwille van corona. We hebben ons moeten bezinnen. En dan gaan we die traditie nu verder, verder zetten. In september komt Hombeek aan de beurt. Daarna heffen en battle. De dag begint zonnig, in de nabijheid iets meer wolken, maxima rond 23 graden. De komende dagen zelfs iets warmer, maxima rond 24 en 25 graden. Meer nieuws uit je buurt hoor je binnen een uurtje of vind je in de app van nieuws. Nationale Kimdag vandaag en uh, ja, toch lekker meer dan 80 kilometer al. Ja, ja, dus naar Brussel is het 10 minuten aanschuiven op de E40 vanaf Afliegem. Op de E314 ook een kleine 10 minuten tussen Bekkevoort en Aarschot. En op de E40 vanuit Leuven is het al heel lastig hoor. 25 minuten ben je kwijt vanaf Everberg, want in sint stevens Woluwe is er hinder door een ongeval op de aansluiting naar de Buitering. En dan de eerste files ook naar Antwerpen van zo'n 10 minuten. Die zien we op de E19 bij Brecht en op de E313 vanaf Afranst. Kijk, er zijn toch al een paar mensen die willen meevieren met Nationale Kimdag. Het is niet jouw verjaardag, nee. maar je wordt wel graag verrast. De eerste verrassing komt er bijna aan. Okay. En er is ook iemand die iemand anders wil verrassen met een prachtige song. Dat hoor je over ja, een minuutje of zes. Geen betere plek dan de natuur om te voelen dat je leeft. Geen mooier moment dan de zomer om dit samen te ervaren. Wanneer het water je uitnodigt voor een frisse duik. Het groen wacht om ontdekt te worden. En je met elkaar geniet van een drankje op je terras. Beleef meer zomer bij Centerparks. Kijk op centerparks.be. De lijn presenteert de Ondronzen van Voorhoofd Fronsen. En dat zijn wij, Frans. Ah ja, Frans, ik heb een klein paniek. Hm? Weet hem al wanneer dat zijn buzzer zal zijn, Frans? Nee, Frans. Hij gaat te laat komen aan zijn houten, hè? Oh. Frans, wie zie je op zijn app?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 Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse snoeptomaatjes voor de knaldiprijs van maar 1,75 euro. Heb je druk, druk, druk en kom je niet aan groentjes toe, dan snellen onze snoeptomaatjes to the rescue. Aldi, altijd slim. En in de categorie betaalbaar rijden gaat de prijs voor zelfstandige van het jaar naar Paul de Roo. Bravo Paul. Merci.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 It's the sea of the one night. word je zo gelukkig van, ja. hè, Kim? Ik heb wel, ja. De Backstreet Boys is ook een beetje voor jou, want Kim van Morgen heeft verteld dat ze absoluut haar verjaardag niet groot wou vieren. Maar verrassingen vindt ze wel leuk, dus vandaag geen verjaardag, voor alle duidelijkheid. Nee. maar wel... Dit is ja. de Nationale Kimdag. Een dag met verrassingen voor jou, maar ook voor de luisteraar. Die gaan we zo meteen ook verrassen. Maar we hebben ook een belangrijke verrassing voor een luisteraar. En lieve luisteraar, misschien ben jij dat wel, en is deze vrouw onderweg naar jou? Margot van de regio. Margot van de regio nog altijd een beetje gewond. Ik zie jou staan op de app van Radio 2 en op VRT 1 met een lapje voor je oog. Hoe gaat het met het oog intussen? Um, vandaag heb ik een beetje pijn, maar uh, ja. Dat hoort erbij. Het zonlicht doet mij niet zo goed. Ah, oh, oh, garmen, ja. Want het oh. is vloeibaar. Onstopper is er ingevallen. Dat, dat is niet goed, natuurlijk. Maar bon, ik, ik, ben, ik vind het heel moedig dat je toch doordoet. Um, welke verrassing heb je bij en wie ga je verrassen? Ah, wel, als je meekijkt via de Radio 2-app, dan zie je misschien dat hier vijf uh, potjes Tankstationsnoep op mijn kapot staan. Ik ben die speciaal gaan kopen voor een van onze luisteraars. Iemand die nu waarschijnlijk niets vermoedend naar de radio zit te luisteren. Ja. Um, ja, ik kan er eigenlijk nog niet veel over zeggen, behalve nee. dat ik een bericht van zijn of haar kleinkind heb gekregen, uh, met de vraag om die vandaag te gaan verrassen. En Hij of zij is vrachtwagenchauffeur. Oh, dat is al veel informatie. Ja, meer, gaan niet, uh, ja. meer gaan we niet verklappen. Dus de vrachtwagenchauffeur die nu aan het luisteren is... Die graag snoepjes eet. Hij of zij, de maak je klaar, want ze komt eraan. Dankjewel Margot van de regio. Zeg Margot. Ja? ja? Om nu achter jou te kijken, uh, er is... Moet, Kijk maar even. Moet, ja, doe maar even. Langs de juiste kant. gaan. Ja, er is een geel ja. kamionetje gekomen, maar... Ja, meneer en mevrouw moeten tanken, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja, dat is dat, wou ik gewoon even zeggen. Dit is de Nationale Kindag. Om jou te verrassen, doe me gewoon even van je verzoek, want goedemorgen, Carl Pas uit Londerzeel. Goedemorgen. Je hebt een, een appje gestuurd in de app van Radio 2 met een song voor iemand. Doe dat vooral, blijf dat vooral doen. Je mag iemand verrassen. En wie wil je verrassen? Wel, um, ik wil graag mijn schoonbroer, Erik Smolderen, vandaag verrassen. Hij is jarig en het uh, bijzondere aan zijn uh, geboortedatum is... Hij is van 6, 6, 66, oh. het getal. Amai, het is een soort duivel eigenlijk. Ja, echt waar. En daarom vraag ik van Isidici Highway to Hell. Toepasselijk. Geniet ervan, Karel. Dank je. Blijf je verzoeken delen. Het mag in de app van Radio 2. Hepple. Zeg, euh, ik heb nog een verrassing voor jou. Ja? Wij, straks. Oké. Okay. maar er zijn er veel, veel, veel, veel, veel. Het is een bijzondere dag vandaag. Dit is de Nationale Kimdag. Ja, Kim, die wordt graag verrast. Niet op haar ja. verjaardag, dus het is niet jouw verjaardag vandaag. Moeten we wel even duidelijk maken. Hoe voelt het tot nu toe? Ik ben echt wel overdonderd, want hé, je staat dan op, je denkt, het is een show als een andere dag. Je loopt hier binnen, je denkt, oh, een beetje technische problemen in mijn voorbereiding. En dan is, is ja, ik weet, ik weet echt niet wat er gaat gebeuren, dus ik vind het wel spannend. Daarnet uh, ging Joost Kokuit al volledig los op Highway to Hell, wat Karel Plas uh, aangevraagd. Kan je dus ook doen, want het is ook een feest voor jou, lieve luisteraar. Verras jezelf of iemand die je kent met een song in de app van Radio 2. Maar, hebben we hebben natuurlijk ook verrassingen voor jou, Kim waar blijkbaar, jou... blijkbaar. Ja, we vinden jou echt een fijne DJ. Topvrouw, gewoon een schoon mens ook. Ik meen dat echt. Zo lief, uh, Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2, want dit kan heel mooi worden. Oké, okay, Kim. Ik ga ja. uh, je even laten kijken. Ja? Wie of oh. wat, zie je daar? Oh. Mijn DJ oh, ja. ja, DJ Kim in the houd. Ja, mijn best eens wie je daar zit. Um, jullie zijn fantastische collega's, maar voor ik jullie als collega had, had ik ook geweldige collega's van dertigers waar ik een hele goede band mee heb. Ja. Uh, ze staan naast mijn auto en uh, dat zijn... Ja, ah, en wat Niks kapotmaken, hè. Wat is dat? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga eerst even uitleggen wie jullie... Mijn sleutel, dat is mijn reservesleutel. Dus we zien, we zien twee acteurs uit de reeks van 30, is Evelien en Christophe, die zie je nu ja. in de App van Radio 2, die staan naast jouw auto. En die hebben een reservesleutel bij. Ja, klopt. Je hebt geen idee wat er. Ik vond het ook heel mooi dat er plotstranen in je ogen kwamen. Ja, ik heb die mensen heel graag. Zeg Evelien. Oh, ik ga alleen maar voor u opstaan om dertig. Dat weet ik, dat weet ik. Zeg Evelien, wat is het plan met de auto van, van Kim? Ja, wel, maar ik ben een beetje geschrokken eigenlijk, want het is best... Um, hij is wel vuil, hè. Ja, uh, ja je mocht hem zeker wassen. Uh, er zit een pakketje in dat nog naar de post moet, dus... Uh, moet ja, we moeten naar de post. hebben de sleutels, kunnen we, we kunnen van alles doen, eigenlijk. Hè? Maar het, wat kunnen we echt kunnen echt wat doen. We kunnen wel even nog stoppen als je wilt. Stop. Ah, wel. Als dat komt, worden, maar dan Mo, Mogen we het wel naar achteren verplaatsen? Want het staat vooraan, dan kunnen we naast elkaar zitten. Ja, Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Oké, okay, zijn er nog wensen? Ja. Maar ik denk wel, we gaan vooral de ruiten, er we hangen heel veel door de beegstoking. Klopt. Uh, <laughs> uh, <laughs> Vooraan ook een beetje vuil, maar dat, dat komt goed. Nu uh, gaan, gaan wij dat zorgen. Gaan wij monster met heel veel liefde. Uh, monster, ja, we noemen monster. Monster, ja. Dus Christophe en, uh, en Evelien van, uh, van de eerste reeks van dertigers gaan jouw auto even meenemen. Okay. Die gaan er iets mee doen. Okay. Uh, misschien wel rappen in het roze, je weet nog. Oh ja. Ja. ja, dat is nu niet mijn lievelingskleur, maar dat weten ze wel. Eh, wel. Over anderhalf uur dan, dan komt die auto terug en hopelijk ziet hij er nog beter uit dan die nu al staat. Leuk, hè. Dag Christophe, en Evelien. Veel plezier. Bye -bye. Tot straks. Ja, zie zo. Ik ga ze toch zien, hè, sobeet. Ja, wie weet. Het zou zomaar kunnen, hè. Zie zo, verrassing nummer één. Leuk. Heel leuk. Ja, dat komen ook leuker. Al Als ik die mensen zie, word ik al blij. Jouw zoon, deel hem gerust in de app van Radio 2. zometeen spelen we Hier zie ik Christina Aguilera.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 Oh, was. Ja, wat zouden ze met jouw auto van plan zijn, Kim van ons? Ik hoop uh, een, keer, uh, een keer wassen. Uh -huh. De binnenkant mag ook eens goed gestofzuigd worden. Ja. Er zit een pakketje in, als ze dat naar de post zouden kunnen doen. Er zitten nog wat papieren in, uh, die moeten naar de notaris. Okay. En er zit een kaartje van Camille voor uh, gesigneerd voor mijn meerdekind. Christel van Dijk, kijk in <laughs> Axel Red. Haar mooie liedjes duren al meer dan 30 jaar. En als ambassadrice van UNICEF strijdt ze voortdurend tegen onrecht. Maar hoe kijkt ze naar zichzelf en naar het leven? Je iemand gelukkig... Voor mij is dat uiterlijk zo hard gebonden aan je hele gezondheid en aan je mentale gezondheid. Ik was echt een positief kind. Dat is mijn aard. Christel confronteert Axel Red met zichzelf. De Spiegel, een podcast van Radio 2. Beluister alle afleveringen nu in de app van VRT Max. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.be. Sunweb. Aan dromen, Camille. Oh, ik zit zo voor mij. Groot, goed, gebouwd, ordelijk. Precies wat ik nodig heb. En dan heb je het over... Uh... En wel, over mijn kamerdressing. Ah. Goed idee, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerp van je droomdressing of andere kasten op maat. Profiteer nu van onze zomeractie in al onze showrooms. Camber. More space for your place. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van Watersport en Droom resort En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Oh ja. Nog voor acht uur staat iemand die Kim helemaal het einde gaat vinden. En jij ook. Absoluut. Wordt zo gezellig. Welkom bij Nationale Kimdag. Goedemorgen. VRT Radio 2 7 uur VRT Nieuws met Shema Saissai Goedemorgen, we zijn steeds meer te voet of met de fiets onderweg en minder met de auto En een groot deel van Vlaanderen is officieel nog altijd jachtgebied Ruim een vijfde van de Vlamingen fietst naar het werk. En we wandelen ook steeds meer, zo blijkt uit een onderzoek bij 4000 mensen. De auto is nog altijd ons favoriete verplaatsingsmiddel, maar toch zakt die nu voor het eerst onder de 60%. We gebruiken voor al onze verplaatsingen steeds meer de fiets. Dat zegt Joyce Strobant van het departement mobiliteit. We stijgen van 14% in 2019 naar 18% anno 2022. We veronderstellen wel dat de opmars van de elektrische fiets daar toch zeker een rol zal spelen. Hè. We zien dat die elektrische fiets ook meer en meer ingeburgerd geraakt. In 2019 had ongeveer 20% van de Vlaamse gezinnen er eentje, terwijl dat dat in 2022 al oploopt tot 35% van de gezinnen. Driekwart van Vlaanderen is nog altijd ingekleurd als jachtgebied. Jagen met een geweer mag alleen in gebieden van minstens 40 hectare. En om daaraan te komen zijn onder meer ook voetbalvelden en privétuinen aangeduid. Vogelbescherming Vlaanderen deed vijf jaar geleden al een oproep om je privégrond te laten schrappen als jachtgebied. En zo'n 7000 mensen hebben dat al gedaan. De jagers zijn daar niet tevreden mee, want het heeft ook voordelen, zegt Cedric de Haas van de Hubertusvereniging Vlaanderen. In Limburg zijn er al zo'n gevallen van eind die zich hadden laten uitkleuren en nu terug aan de jager vragen van kijk, kun je terug inkleuren? We hebben hier vloeitschade door everzwijnen, Dus dan heb je aan de jager de betrouwbare lokale partner om samen die wildschade aan te pakken. Op de website van Vogelbescherming Vlaanderen vind je hoe je ook kan controleren of bijvoorbeeld jouw tuin jachtgebied is. En als dat zo is, dan mogen jagers daar ook niet zomaar komen. Ze hebben daar nog altijd je toestemming voor nodig. Bij een grote internationale controleactie rond drugs afgelopen weekend zijn 145 mensen betrapt in ons land. Ze hadden drugs bij en 53 autobestuurders bleken ook onder invloed van drugs. 16 mensen zijn opgepakt en 27 voertuigen zijn in beslag genomen. De politie vond ook nog 11 wapens. Er stond een grote controlepost in Voeren waar de politie en de douane uit België, Nederland en Luxemburg auto's en bussen controleerden. Ook in Braschaat, Luik en Namen werden bestuurders Betrapt ...met drugs. In het zuiden van Oekraïne is een belangrijke dam opgeblazen. Die dam ligt op de frontlinie tussen het Russische leger en Oekraïne. Er wordt nu gevreesd voor overstromingen in de stad Gerson. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van het vernielen van de dam. En de dam werd eerder ook al beschadigd door bombardementen. In Antwerpen zijn de spelers van voetbalclub Antwerp gisteravond gehuldigd op het stadhuis. Antwerp werd eergisteren na 66 jaar landskampioen en won eerder ook al de beker. De spelers stonden op het balkon en werden toegejuicht door duizenden supporters. Ik was rapper gedaan en ik dacht Het Ik begon ook vroeger en ik dacht, maar wel prima. Fantastisch om dat mee te kunnen maken in Antwerpen. Het heeft toch iets meer mogen zijn, ook wel effectief, maar ben voldaan. Het dat we nu mee mogen, dat is... Uh... Joh, gisteren, ik op knieën gevallen. ik heb het gras gekust. Iedereen komt de kussen, hè.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 Speler Mike Trezor is gisteravond uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Pro League. Trezor scoorde het afgelopen seizoen acht keer en gaf 24 assists. En bij de vrouwen ging de prijs voor speelster van het seizoen naar Lore Jacobs van Anderlecht. Ik moet zeggen dat ik wel verrast ben. Ik wist niet dat ik bij de top 3 ging zitten en dat ik nu deze prijs mag overhandigen. Dat is een verrassend gevoel en een heel goed gevoel. Ik zeg het een topseizoen eigenlijk. De eerste titel pakken uit mijn carrière met Anderlecht. En ja, toch wel een record aantal doelpunten. Dus ik ben wel blij. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Je zal al echt heel wat mensen tegenkomen met kleine oogjes in Antwerpen vandaag. Je hoorde daar net al dat het een groot feest was op de Grote Markt voor Antwerpen, eh, die daar de dubbel vierde, de beker en de titel. En op de basisschool Sint-Anna Goethe op Linkeroever in Antwerpen is een infoavond gehouden voor de ouders na de hoge PFAS-metingen op de speelplaats. De zonnige dag vandaag, in de namiddag wel wat mol, wolken, maximaal rond 23 graden. Meer, app, eh, meer nieuws in de app van 14 Nieuws. 30 graden vrijdag, jongens. Oeh, hajo. Ja, het zal gesleten worden. Is jouw lichaam daar klaar voor? Nou, dat weet ik nog niet. Zal ik niet, niet. <laughs> je bent ben al ik... zo'n hete brok. Ja. ja, ja. Maar kom. Absoluut. Uh, naar Brussel, uh, kwartier aanschuiven op de E40 vanuit Gent, dat is vanaf Aalst. Op de E314 ook een kwartier. Op het uh, traject tussen Bekkevoort en Holsbeek en op de E40 vanuit Leuven is het wel lastig al hoor. Een half uur ben je kwijt vanaf Heverlee. Helemaal tot aan sint stevens Woluwe. Er was een ongeval op de buitenring gebeurd, maar... Uh, de weg is net weer vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten, tussen groot bijgaarten en Vilvoorde. En dan kijken we even naar Antwerpen, daar hebben we vertragingen van zo'n 10 minuten voorlopig, valt wel mee. Op de E34 vanaf Oelegem en ook op de E313 vanaf Massenhoven. En dan aan de kust door een technische storing rijdt de kusttram niet tussen de haltes Blankenberg Duinse polders en Knokke station. Ja jongens, ja. zo meteen gaat er iets met jouw auto gebeuren. Wat zou je willen dat er gebeurt, Kim? Ah, wel, ik hoop dat ze eigenlijk ook nog gaan tanken, want ik ook niet zo graag. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik onder de indruk ben. Ik vermoed dat ze mijn reservesleutel van mijn man gekregen hebben. Nu, die vindt zijn eigen sokken en onderbroeken niet. Dus geen idee waar hij die reservesleutel <laughs> gevonden heeft. Proficiat. Goed gedaan, kerel. Ja, het is vandaag een mooie dinsdag. 6 juni. En dit... Dit is de nummer 5 van het Eurovisie Songfestival. Die staat op 11 in de Radio 2. top 30. Alessandra. En Kim. Goedemorgen. Radio 2. Running so fast, spinning the wind Nothing in this world can stop the spread of her wings She, queen of the kings, broken her case through the keys She will be the warrior for north and southern seas The raven hair, it's dark as night I see eyes out of sight, Sandra, Noorwegen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Dat op dinsdag 6 juni 6.6, 6, de dag dat je hoort op Radio 2, dat we meer fietsen en wandelen. Goed weer ook daarvoor. Mooi weer vandaag. Zon en goede temperaturen. Danny Verpaalst, die wou nog even laten weten. Goedemorgen, Peter en Kim. Het is nog een belangrijke dag vandaag. Het is D-Day. Vandaag is het, ja, het begin van de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is wel een paar jaar geleden. Ja. Ja. Goed dat je dat even meegeeft, Danny. Dank je wel om te luisteren. Vooral een mooie dag, hè. Ja, je hebt ons laten weten van... Ja, jarig zijn... Ik vind het tof, maar je hoeft het niet aan de grote klok te hangen. Klopt. Doen we ook niet. Het is uh, wel een dag dat we jou gaan verrassen. Dit is... De Nationale Kimdag. Ja, een dag met de verrassingen voor jou en de luisteraar. Dit is nog ontzettend gezellig bezoek voor 8 uur. Dus een gokje... Ja, ik hoop dat mijn collega's even een knuffel komen geven. Ja, en dan komt er nog iemand. Ja, wou ook dat André Hazes jouw auto met bodywash ging invrijven. Ja, als, als hem dan toch gewassen gaat worden, dan mag André Hazes dat zeker doen. Ja. Hou je niet in. Ik ben wel een beetje bang als ze gaan rondrijden. Mannen, want dat zijn nogal hevige bazetjes. De boetes stuur ik naar jullie, hè? <lacht> Dat is goed. <lacht> ja, lieve luisteraar. Nee, dat, het is niet André Hazes, nee. Maar je gaat het leuk vinden. En de luisteraar gaat er ook van genieten. Ik denk dat ik het leuker ga vinden. Tot nu toe, ik like Evelien en Christophe, vond ik al leuker dan André Hazes. Mieke, goedemorgen goedemorgen Mieke Vugelen uit Gavre. De luisteraar kan ook zelf een song kiezen. Je mag iemand verrassen. Het mag ook voor jezelf zijn. Nationale Kimdag, want je weet het. Want elke Kim telt voor twee. Ja. Of drie. Ja. Of tien. Okay, ja. Of acht. Ja. Gedeeld door vier. ma vijftien. Ja, dat is goed hoor. Um, Mieke Vugelen, jij wou de best van Tina Turner. Vertel waarom. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Uh, eerst en vooral wil ik ook Kim niet feliciteren met haar verjaardag vandaag. Oh, dankjewel. Uh, want dat gaat niet door. Ja. Maar ik geef nu van jouw verrassing. En dan uh, vooral wil ik graag mijn man vandaag in de picture zetten. Uh, We waren vorige week 39 jaar getrouwd. De laatste maanden waren niet zo uh, leuk voor hem en voor mij. Maar hij heeft in alle opzichten 100% zijn best gedaan voor mij. Um, en ja, dat mag een keer in de picture gezet worden Ik wil hem daarvoor bedanken Want oh. hij is echt wel de best voor mij Hoe heet hij? Zo lief Geert Lauwaard uit Gaver Geert uit Gavre is op dit moment aan het oh. luisteren Waarschijnlijk krijgt hij, is hij aan het luisteren. een mooi warm gevoel ja? in zijn hartje 39 Op naar die 40, hè he, Mieke ja, ja, ja, ja, ja, daar gaan we zeker voor daar gaan we zeker voor. staat echt goed bezig Dank je wel. en Geert, geniet van de dag. Hè. En jouw verzoek Dankjewel. is welkom in de app van Radio 2. Nationale Kindag. Vind je het plezant? Ja. De van Tina Turner. Ja, Frank die is niet helemaal mee. Frank de Meij uit Harelbeken. Die komt pas nu even kijken. Dat is logisch, uiteraard. Nu mensen aan het opstaan. Goedemorgen morgen, luister en kijk je op radio 2 en 4T1. Het heeft te maken. Um, nationale Kim dag is het vandaag, Frank. Het heeft te maken met het feit dat Kim niet jarig is vandaag. Dat ook niet zo plezant vindt om uh, heel groot-jarig te zijn. Maar wel graag verrast wordt. Nog voor uur Maar ik wist het huis. ook niet. hè? Ik, ik wist nee. ook niet dat het Nationale Kimdag was vandaag. Hè? En het belangrijke Uwel. is, Uwel. luisteraars mogen meevieren, Dat is het fijne. Dus mag zelf een verzoekje insturen ja. voor iemand. Of voor jezelf. Tuurlijk. Doe het in de app van Radio 2. Bombardeer ons gerust. Bo, enige idee wie er vanmorgen nog komt, denk je? Ik weet het echt niet. Maar de eerste verrassing vond ik al zo leuk. Ja, ja. het kan alleen maar... Het is nu al geslaagd. Doe ons zo'n gokje. Klein gokje. Okay. Uh, wie zou er kunnen komen? Ja, Ik heb heel veel vriendinnen, maar jij kent die normaal gezien niet. Nee. Maar ja, kijk, uh, Julie? Nee. Komt er een Julie? Een Julie? Een Leslie? Een Leslie? Een Sophie? Zouden we met Is? Ja, ja eigenlijk is dat al Kimmy, we zullen zien wat dat uh, heeft natuurlijk. <laughs> bon, uh, het is Nationale Kimdag, speel je ook gewoon gezellig met Punto Punto. Als je wil meespelen, heb je even Punto Punto in de app van Radio 2. Het gebeurt allemaal over anderhalve minuut. <lacht>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 met Daan, Zink, Gabriel Rios en Bart Peters. En op 9 juli Family Sunday met Meteor, Like Me, Kadri, Niels de Stadsbader en Camille. Tickets en het volledige programma op moonfeast.be. Samen met Radio 2. Dit is waarschijnlijk het geluid van je gemiddelde ochtend, maar boek een vakantie bij Eliza Was Here en je ochtenden klinken zo.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la giusta. Zoek de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, we spelen vanmorgen met Carmen Bonte uit Gent. Dag Carmen. Dag uh, Ken en Peter. Goedemorgen. Ja, heb jij vandaag iets te vieren toevallig? Want het is vandaag Nationale Kimdag. Ja. Ja? Het is vandaag Nationale Kimdag, ja? Ja. Okay. Dus vandaag Nationale Kinddag, ja? ja? Ja, klopt. Oeieke, het is klopt. al dubbele Nationale ja, Kinddag. Ja, dus <laughs> een... ja, maar ik sta op de radio ook. Ik zit in de bus, de bus als busbegeleidster. Ah, super. Ah, het is een super. beetje vertraagd. Nou, geen enkel probleem, dus je bent met een heleboel mensen aan de slag. Uh, ja, ik ga nog aan de kinderen nu, ja. Ik heb het eentje en de, de bus en die gaan niet doen. <laughs> ja, geen probleem. Oh. Maar Carmen, we gaan vooral uh, spelen met, uh, met Punto Punto. Het is simpel, je zometeen start ja. een klok. Ik stel jouw vraag, je ja. krijgt één letter van het antwoord. Vul gewoon aan en bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve Goedemorgen, Morgenmok. Snel spelen en passen exact. als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen vanmorgen met de M van Mama. Welke M is wit en goed voor elk? Naak. Welke N is geen regen, maar ook geen mist? Niesel. Welke O is een ander woord voor domme, dwaze praat? Pas. Welke P woont in Vaticaanstad en draagt een witte meid? Paus. Oh, hepla. Welke Q sta je als je elkaar niets meer verschuldigd bent? Q sta je? Eh, Even overlopen, hè. De M, wit, goed voor elk... Melk en is geen regen, maar ook geen mist. Dat uh, nevel. De O, een ander woord voor domme praat was onzin. Ja, was een beetje een moeilijke misschien. En de P woont in Vaticaans staat de pauw. Punto, punto! <tie> ja, je hebt hem absoluut. De Q was inderdaad ja. ook kwit of kiet. Goed ja. gespeeld, Carmen. Geniet van de dag. Dank u. En natuurlijk van je fantastische goeiemorgen morgen ook.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 like the I'm am Kunnen we wel gebruiken. We hebben voorlopig vooral heel veel zon op Nationale Kimdag. Sabine Hagedoorn, goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. ja, inderdaad. Het zomerse, het zomerse weer is nog niet gedaan, hè Peter. Dat blijft maar duren. Ook vandaag eigenlijk gaan we alweer naar die zomerse waarden in het binnenland. 25, misschien lokale 26 graden. Nu, er zijn wel in de loop van de dag wat stapelwolken. En in het uiterste westen vanmorgen ook bewolkt. Maar dat verdwijnt daar wel. Dus overwegend zonnig weer. Maar na de middag wat, wat meer stapelwolken dan gisteren. Mm -hmm. En misschien valt daar ook een bui uit. Maar dat is dan vooral voor het zuidoosten van het land. En misschien hoort daar ook een donderslag bij. Oké. Okay. En aan de kust ja, blijft het altijd wel wat, uh, wat koeler. Hè? Op het strand 16 graden en daar uh, soms een, een vrij krachtige zeebries. En dan vanavond uh, brede opklaringen, vannacht uh, wat wolkenvelden die uh, van over Duitsland onze richting uitkomen. Uh, maar het blijft uh, droog, 11 tot 14 graden. En dan voor morgen overmorgen blijft het nog altijd overwegend zonnig. Uh, maar ja, de kans op een bui of een onweer zit er wel in, maar het zal altijd voor de Ardennen zijn waarschijnlijk. En we houden die 25 graden of zelfs nog iets meer, donderdag 26, 27 graden. En ja. dan tegen het weekend, uh, ja, dan gaat het richting tropische 30 graden. En de kans op, uh, ja, een bui is er wel, maar blijft klein. Zondag misschien wel wat groter. Maar uh, dan wordt het buffen en zweten. 30 graden. Maar kijk, we gaan niet klagen. Hè? We gaan nee. niet klagen op deze. Dit is de Nationale Kimdag. Ja, het is ook een beetje jouw feestdag, Kim. Het is niet jouw verjaardag, maar wel nee. de dag waarop we jou een paar verrassingen bezorgen. En de luisteraar ook. Je mag dus nog altijd je bezoekje, verzoekje tenminste, door appen in die van Radio Een bezoekje 2. mag ook. Alles mag. Een bezoekje. Ja, er komt zometeen nog een bezoekje. Het is Nationale Kimdag, dus ik mag beslissen. En inderdaad, dan beslis ik ook niet zagen, niet klagen, niet zeuren. En leuke bezoekjes. Er komt een heel mooi, um, ja, een heel mooi compliment binnen voor jou van Werner uit Steenokkerzeel. Ik vond jou gisteren super bij de helden van het internet op Play 4. Dus even kaderen. Dat is een programma Waar dan gemene opmerkingen op sociale media. Jij bent iemand met zijn eigen woorden gaan confronteren. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk een heel goed programma, dat er is aandacht aan wordt gegeven hoe nefast dat, dat kan zijn voor mensen in hun mentale gezondheid of gewoon voor onze maatschappij, van mannen, stop daar nu eens mee. En uh, ze vroegen dus om inderdaad iemand daarmee te confronteren. En dat is heel bijzonder, want normaal gezien lees ik het zelfs niet. Uh -huh. Dus nu moest ik het lezen en dan negeer ik het dan ook nog. Dus nu ging ik gewoon iemand aan zijn deur confronteren. En dat was heel bijzonder, uh, omdat ja, je drong ook niet echt door tot die man. Die bleef gewoon maar hetzelfde zeggen van, ja, dit is mijn mening, dit is mijn mening, dit is mijn mening. En dat mag ook. Mm. Iedereen mag een mening hebben. En waar dan niet herkenbaar in beeld, dus vrije meningsuiting, maar wel weer, weer lekker anoniem van achter een schermpje. Tuurlijk. Um, en, en ik probeer dat ook duidelijk te maken. Van, ja, maar je, je moet dat niet leuk vinden, je moet dingen niet goed vinden. Ik vind ook niet alles goed, maar je kan dat wel respectvol zeggen. Of, of liever. Maar ja, je er daar echt niet, niet door. Soms denk ik, wat mijn mening is, soms denk ik bij sommige dingen, van weet je, schrijf je mening eens op... En praat daar eens eerst tien minuten over met iemand die, uh, die je goed kent en deel ze dan misschien eens. Want dat is meestal het probleem. Ja, maar ja, en opbouwende kritiek en zo, dat is, dat is allemaal echt welkom. Hè? Je ja. moet niet, maar het is soms zo, als het heel persoonlijk of gemeen wordt, dan vind ik het altijd heel vreemd, want daar heb je gewoon niks aan. En wij hebben daar niks aan. En... Maar dus ik vind het goed dat een programma is dat daar eens een keer aandacht aan besteedt. Het is ook Nationale Kimdag, het is ook Nationale fran voor een dappere, lieve jonge dame. Van haar is jarig, wordt 26 jaar. En er was ook nog Jasmin Knop uit Puurs, receptioniste bij Pfizer. Dag, Jasmin, Goedemorgen. Hallo? Ja, goedemorgen. Jasmin. Hallo, dag Peter. Dag Kim. Ik ben zo blij met jullie. Ah. Ja, sorry. Die stem herken ik nu wel onmiddellijk, hoor. Ja, wie hebben we hier aan de telefoon? Dat is mijn schoonmama. Mijn schoonmama is uh, Sonja Kimpen. Ja, dus niet Jasmin Knop. Dat is een anagram van uh, Sonja schoonmama. Ja, dus Kimpe. ik dacht daar juist al. Wie is dat? En, ja, oké. Okay, hallo. Dag, schoonmama. Ik heb mijn stem. Hallo, dag Kimmetje. En ik dacht, ik ga mijn stem vervormen. <lacht> Heel moeilijk. Goed gelukt, oh, maar ik had, ik had het toch. En ik had zo graag een uitleg gedaan als de receptioniste. <laughs> zeg maar, Sonja, wat maar wens jij de... Kim op deze mooie nationale Kimdag? Ah, ik wens gewoon dat ze die zon en die naturel in haar hart mag bewaren, want ze doet dat schitterend. Ik bewonder haar organisatietalent om het toch morgen even gezien en alles te doen. Dus dat ze vooral uh, van de ochtendglorie, uh, die dat zij toch wel heeft, daarvan kan genieten om die mooie job te doen, want ik weet echt ze heeft het al dikwijls verteld, ze doet het heel heel graag, en zeker ook jou bij jou aan haar zijde. Peter, oh, oh, wow. je bent een top 10 dus uh, blijf dat doen en de mensen, morgens eh, want morgens is het voor vele mensen ook soms moeilijk ik is dat prachtig als je twee mensen hebt die daar het beste van maken. Super, Sonja. <tie> Ook een positieve Kimp vrouw, hè? Sonja Kimper, je zou een keer een boek moeten schrijven. zeg Dank je wel voor zoveel mooie woorden. En jij wil walk in on sunshine, dat is zo'n goede keuze. En groetjes aan Mark, hè? <tie> ja, dat zal ik zeker doen aan de auto. Dan dank, Sonja. Van, Goedemorgen. Dank. Allee, ons Sonja Kimper. Ah ja, ja. Oh, oh, oh. Het is twee voor half acht. En even uit de lucht. Dat was wel degelijk. Sonja Kimpen, de dieetgoeroe. Schema was ook even onder de indruk. Ja, ja, maar nu weet ik waarom uh, Kim zo'n prachtig lichaam heeft. Oh, maar zo overdrijven. Nu zijn jullie echt aan het overdrijven hoor. Een beetje rustig met die kindag. Ah, ja, die is bezig, die is bezig. Zometeen het nieuws uit jouw buurt het is één overal acht. eerst schema. Goedemorgen, je weet het wellicht zelf niet, maar de kans is toch groot dat je tuin is ingekleurd als jachtgebied. Drie kwart van Vlaanderen is jachtgebied, maar Vogelbescherming Vlaanderen roept op om je eigen privégrond te laten schrappen. En ruim een vijfde van de Vlamingen fietst naar het werk en we wandelen ook meer dan vroeger. We nemen minder de auto, maar toch blijft het wel onze favoriet. Maar vooral de fiets wordt steeds populairder. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Sande Mulder. In Antwerpen zijn de spelers van voetbalclub Antwerpen gisteravond gehuldigd op het stadhuis. Antwerpen vooroverde zondag de titel en won eerder ook al de beker. De spelers werden van op het balkon toegejuicht door de supporters op een volle grote markt. En deze voetbalfans die wilden er absoluut bij zijn. Ik was er twee uur op voorhand. Het was echt wel de moeite voor te wachten. Dat is onbeschrijfelijk, maar dat is gewoon één grote familie. We was een kampioen en er is... Je m'en fout. Het is met een man. Ja, amazing, amazing. De sfeer die hier leeft, dat is stijf. geen andere voetbalclub. Hè? Gisteren, ik ben op een knieën gevallen. Ik heb het gras gekust. Iedereen komt te kussen. Hè. Ik Kent die mensen niet, maar... Die vregen in de armen, dat is mijn pen niet te beschrijven. Deze is gewoon een geschenk uit de hemel. En volgend jaar terug Play-off een volksfeest dus. Tobi Alderweireld was de held van de avond. Hij maakte het doelpunt dat zijn club kampioen van België maakte. Het is laat, ik heb niet te geslapen, Nul. Gewoon door de adrenaline. Het doelpunt is 700 keer uh, voorbij gepasseerd. Maar uh, ja, waanzinnig, waanzinnig. Nog een dag genieten en dan een beetje vakantie toch, hoop ik? Ik kan nu elke dag genieten. <laughs> maar ik hoop inderdaad wel een beetje vakantie aan. Uh, Na zo'n seizoen... Uh hard werken, dan, dan denk ik dat iedereen wel verdiend is om, uh, om even verdiende rust te krijgen. De voorzitter van Antwerp, Paul Gijsens, hield daar op het stadhuis ook een toespraak en vroeg hulp aan burgemeester De Wever in het stadiondossier van de club. Antwerp wil een oude tribune vernieuwen, zodat er weer publiek mag zitten, maar de grond is geen eigendom van de club. En Gijsens slaagt er maar niet in om een akkoord te vinden met de huidige grondeigenaars.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 Op de basisschool Sint-Anna Geuten op de linkeroever van Antwerpen is een infoavond gehouden voor de ouders van de leerlingen. Op de school zijn te hoge PFAS-waarden aangetroffen in twee bodemstalen. De school liet de bodemstalen in eerste instantie afnemen op vraag van ongeruste ouders na de vervuiling van 3M in de buurt. Maar de school wil haar speelplaats ook ontharden en vergroenen en wil dat op een veilige manier doen. Op de infoavond kwamen verantwoordelijken van de stad meer uit. Geven over de risico's en de maatregelen die genomen moeten worden. Dat zegt directrice Winnie Vonk. Er is eigenlijk uitgekomen dat um, wij de jongste kleuters op het ene stuk waar een verhoging is vastgesteld, dan gaan wij onze kleuters niet laten spelen en ook de naschoolse opvang niet meer. Voor oudere kinderen kan dat minder kwaad omdat die minder zitten te graven op dat stuk. En het wordt vooral opgenomen via maagdarmstelsel als het aan de handen hangt. Kleinere kinderen zitten nog meer met hun handjes in hun mond. Zonnige dag met in de namiddag wat meer wolken, maximaal rond 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van Veertien Nieuws. De problemen op Nationale Kimdag, ga je over De E17, oh, ja. van Kortrijk naar Gent, daar moet je opletten. Net voorbij Deerlijk ligt er een obstakel op de weg. Er zouden twee rijstroken dicht zijn en het verkeer vertraagt daar dus goed opletten. Verder naar Brussel, een gewone ochtendspits met ja, zonder verrassingen, geen incidenten. Overal ongeveer 20 minuten aanschuiven, dus vanaf Aalst bijvoorbeeld, vanaf Zemst, tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Heverlee, vanaf Overijssen en ook bij Halle op de E29, E4... <tomt> sorry. Pardon. De binnenring rond Brussel, daar hebben we vertragingen van een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en hetzelfde op de buitering van Eigenbrakel tot Tervuren. Naar Antwerpen zijn alle files ook ongeveer een kwartier lang. Dat is vanaf Haasdonk tussen Brecht en Sint-Job op de 1.19 en verder ook vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En door een technische storing tot slot rijdt de kusttram niet tussen Blankenbergen, Polders en Knokkenstation. Het is vijf over half acht. Goedemorgen, lieve luisteraar. Goedemorgen, morgen luister je op Radio 2. Vandaag Nationale Kimdag met een paar verrassingen Blijkvaar. voor jou en ook voor Kim. Ja, het gebeurt allemaal over even kijken. Een minuutje of vijf. Dus zet de app van Radio 2 open, VRT1. Je gaat er kunnen van genieten. Zowel in West-Vlaanderen, in Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen. Ik denk zelfs. Ik um, denk een deel van Spanje ook. Een deel van Spanje? Denk het wel. Hm. Alleen echt wie er komt? Nee, echt niet. Belle Perez. Nee. <laughs> Was een mooie geweest. Ja. En Amorada Boem Boom. Nee. Ja, het is, ja, allee, belle is ook top, maar dit is ook misschien nog wat topper. Nog topper? Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.be. Sunweb.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 Helemaal niks. It's Sunweb holiday. Sunweb. Een een nieuwe Suzuki Vitara. Ja. En tevreden? Heel tevreden. En niet enkel door die korting van 6000 euro. Tot 6000 euro korting. Vraag snel je offerten op suzuki.be. Jouw morgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. combinatie ook, mam. En Beyoncé en Coldplay op Radio 2. Him voor de weekend. In het weekend 30 graden, madam. madame? Oh. We gaan niet zagen, hè. Ik weet, aan de kust is het waarschijnlijk iets koeler met die Noordoostenwind. Maar dat is dan net misschien goed, dit weekend. Ja. We zijn allemaal naar de zee. Want elke kim telt voor twee ja. of drie ja. of tien Gedeeld door 4, ma 15, een ja. variabele constanten. Ja. Vandaag een bijzonder mooie dag. Kim van Goeiemorgen heeft verteld dat ze niet wil verrast worden op haar verjaardag. Maar op een andere dag, wel, dat is vandaag toevallig Nationale Kimdag. De luisteraar kan meedoen. Als je iemand kent met een goede song, je wil die verrassen, deel die gerust in de app van Radio 2. Maar we hebben natuurlijk ook verrassingen voor jou, Kim. Er komen hele mooie berichten binnen van mensen die je graag zien en zo. Ja, die zijn super lief. Um, luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2, want dit kan heel mooi worden. Ook voor jou, lieve luisteraar. We hebben een gast. Oké. Okay. We hebben een hele goede gast. Het leuke is, wij weten wie het is. Schema, topgasten. Het is absoluut een topgast. Oh. Dat ben zo niet. Jij nog niet en je mag raden. Je krijgt zometeen, en de luisteraar kan lekker meer raden, je krijgt één minuut de tijd... Je mag vragen stellen waar de gast kan op antwoorden met ja of nee. Oh, het is een spelletje. Nog toffer. Ja, en als okay. je niet kan raden, ja, dan is het maar zo... Ja, ja dan, dan ik... komt hij toch nog, hè. Jawel, jawel. Oké, okay. okay. jij bent klaar? Ja, maar mag ik alleen ja-nee vragen stellen? Alleen ja-nee vragen. Dus uh, okay. vragen ze uh, een ja-nee vraag aan mij bijvoorbeeld. Ben jij een man of een vrouw? Nee, nee. Dus, uh, nee, Dus dat, dat gaat dus al niet. Hè. Goed, je hebt een minuut tijd. Uh, ik start de klok en dan is uh, ja, Radio 2 van jou. Ben jij een man? Ja. Ben jij. Ben jij familie van mij? Nee. Ben jij een collega van mij? Ja. Oh nee, ik ben huh? een collega van mij. Nee, ja, nee. Ja. Ben jij een vriend van mij? Ja. Een goede vriend? Ja. Mijn beste vriend? Ja. Ja. Oh, ben jij André Hazels? Nee. Ah, ken ik jou wel lang? Nee. Oh nee. De stem is een beetje vervormd. Ja, ja, dat, dat, dat hoopte oh, ik al. En ik ken jou heel goed. Ja. Hou ik van jou? Ja. Ben jij Niels? Nee. Ben jij Jack? Nee. Oh. Pff, zeg. Uh, ben jij bekend? Ja, ja. Ben jij Mathieu te Nee. Oh. Pff. Ja. Nee. Ik ga jou een ultieme tip geven, dan ga je het waarschijnlijk wel weten. Oké. Okay. Ultieme tip is. Uh... Wat beschouwen? Oh, ah! Bart ah, Kael. Oh, dat vind ik leuk. Ben je Bart Kael? Ja. Ja, kom maar even langs hier, Bart Kael dames en heren. Ja. Hij komt zo meteen binnen hoor. is dus staan even uit de kelder oh, van hem. Oh, dat vind ik leuk. Ik heb hem nog gestuurd, kan je niet komen. En hij vond geen een datum. Allee. Oh, nee. En ja, tuurlijk niet. Ja, je mocht niks zeggen uiteraard. Oh, uh, dat vind ik leuk. Ja, absoluut. Bart Kael. Oh. Als je niet gelooft, kijk gerust even in de app. Super! <lacht> Hm. Ik hou heel veel van jou. Ja. Aan ja. mee. Ik... Amai, zo je deed dat echt goed. Mm, Bart al goedemorgen. Hier oh, is een microfoon zie. Ik gooi je maar even weg. Ah, alsjeblieft. Zo, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed, vroeg. Zeg, maar mij wel, uh, ik heb jou nog berichtjes gestuurd en uh, nee. amai, jij kunt ook goed liegen. Daar spreek <laughs> ik nu toch van. Zijn welkom op Nationale Kim. Nou, hoe goed kennen jullie elkaar, want jullie hebben samen in een tv-programma gezeten. We, we hebben elkaar leren kennen bij De Verraters, een tv-programma op VTM. En, uh, en, uh, daar heb ik uh, kliks gehad met enkele mensen, maar vooral met Kim. Uh, we hebben hele leuke herinneringen aan, de, aan het programma en uh, de klik was zo goed dat we gezegd hebben van we gaan, we gaan elkaar blijven ontmoeten, eigenlijk onze wagon. Ik weet niet of het programma gevallen maar we zaten allemaal in een wagon en wij blijven elkaar eigenlijk wel zien op etentjes en zo. Hè. Ja. En ondertussen heb ik Luc ook mogen leren kennen. En hij is een even toffe man. En ja, ik vind ze fantastisch. Ik ben echt fan. Maar nog meer van de mensen dan van de, de, de bekende mensen. Van de zanger, van de presentator. Als je daar thuis komt, dat is zo warm. Dat is echt niet normaal. Dat is mooi, hè? Ja, superleuk. We nodigen Bart uit. En Bart heeft ook, uh, heeft ook iets meegebracht voor jou. Oké. Okay. Ja, want wat heb jij meegebracht? Uh, ik, uh, ik heb een aangepast liedje meegebracht voor jou. <laughs> oh, het is okay. eigenlijk een geheim, maar. Uh, <laughs> het is uh, ja. Maar oh, wil... wij zitten hier al weken die jingle En ik stuur maar naar jou. Ah, kijk aan mij. We spelen het ja, veel en het is gaar. goed. Dat, dat, dat was echt het geheim. Allee! Ja, dus, zo goed. Ja, heeft dat ook uh, speciaal, speciaal, voor jou. Heeft hij dat uh, herschreven en. Uh, okay. dus Bart, ja, je bent ik ben ga, je ja, ik naar binnen gekomen, je mag direct terug buiten. Maar oh, ik nog terug, je komt toch nog terug. Hè? Ja, ja. Ah, je ja, mag het. even naar het Radio 2 podium in uh, onze loft. Kan je meekijken in de. Ah, zo fantastisch mensen is dat ook. Okay? Oh, ja, ik heb je... het zo graag. Ben je blij? Ja, ik ben super blij. Ja, ik dacht dus dat dat niet kon komen. Allemaal leugens, leugens. Nationale Kimdag voor jou en ook voor de luisteraar natuurlijk. Want lieve luisteraar, kijk en luister even mee wat Bart Kel voor Kim heeft voorbereid. En deel absoluut jouw gevoel bij de song, de aangepaste versie van Wat is jouw geheim? Bart Kel staat klaar. Bart, het is aan u. dan een koning, blijer dan een zondagskind. Alsof elke dag met kind de zomervakantie begint. Ja, kind lacht ons toe en alles valt in de plooi. Met haar bij ze het leven plots eens zo mooi. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel me herboren met jou aan het zij. Wat is jouw geheim? Wat is jouw ik ben betoverd, wat doe jij met mij? Wat is jouw geheim, wat is jouw jij doet me dromen, jij maakt me blij. Wat is jouw geheim, wat is jouw liefste kom hier en verklap het mij. twee twijfels verdwijnen als sneeuw voor de lentezon. Met Kim wil ik zo graag gaan varen in een ballon. Mijn bloed begint te stromen, mijn hart steeds sneller te slaan. Ja, Kim is de max, ze kan de hele wereld aan. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel me herboren met jou aan mijn zij. Wat is jouw geheim, wat is jouw geheim? Liefste, kom hier even verklap het mij. Is het je blik? Zijn het je woorden? Zijn het je kussen, teder en zoet? Is het je lach die mij heeft veroverd? En mij zo zalig zweven doet. Wat is jouw geheim, wat is jouw geheim? Ik voel me herboren met Kim aan mijn zij. Liefste, kan hier en vertel het mij. Het ha, ha. is mooi. Ha, ha. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel mij me herboren met jou aan mijn zij. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Met mij. Wat is jouwe hei? Wat is jouwe hei? Jij doet me dromen, jij maakt me blij. Wat is jouwe hei? Wat is jouwe hei? De wiste, kom hier en verklap het mij. De wiste, kom hier en verklap het mij. Liefste, kom hier en verslap het mij. Ja. Goeiemorgen, Goeie morgen. Liefste, kom hier en we klappen. Jij ga mij. Een nieuwe versie van Bart Kijl. Wat is jouw geheim? Dit wordt een zomerrit. Anjeen du Dubus uit de Zwevegem. Ja, hoe goed is wel. dit? Dank je Daan is zo blij. Lief. Mooie leuke Oda en onze fantastische Kim. Ja, heel mooi. En ik hoorde ook uh, dat hij zong met Kim wil ik gaan varen in een luchtballon. Ja, ja. Dat zou je eens gewoon moeten met, doen, op een, op een boot is ook goed. Ik heb een beetje hoogtevrees, Bart. Is, is het waar? Maar we kunnen de zon tegemoet varen. Uh, ja, maar je moet dat toch proberen, de luchtballen. Maar met jou zou ik het nog durven. Ja, hè? ja Dan zou ik echt op mijn gemak willen. We hebben bij de verraders meer dan dat gedurfd. We hebben, we hebben van alles gedurfd. <lacht> <hijen> en het wordt, het wordt een mooie zomer, dus dat komt goed. Zeg, ja. trouwens, telkens we dit liedje spelen, worden de mensen net iets blijer. Het zou zomaar de zomerhit kunnen worden. Ik zag het binnenkomen in de de Vlaamse top 30, staat ook in de Radio 2 top 30 intussen... Hoe hard achter je de kans dat het ook uh, de zomerheet wordt, Bart Karel? Dat is nog wat, wat vroeg, denk ik, om dat te zeggen. Van, het zijn de mensen die beslissen. Uh, maar ik moet eerlijk zijn, ik krijg ongelooflijke goede reacties van, van ook van collega's. Gisteren was uh, Gunther toch, die mijn berichtje stuurde gisteravond laatst zegt hij, ik loop dat hier met Tanja in Nederland achter te zingen. <lacht> en we gaan niet meer uit ons hoofd. Uh, ja. Dus ja, dat is een orenwurm. He? Hele leuke reacties. Alle, ja. Ja, Jan Leijers heeft meegeschreven ook. Jan heeft het helemaal. De tekst muziek ook, en geproduced uh, ook. En heeft er echt zijn kop en schouders letterlijk eronder gezet. Want uh, Jan is Pietje precies. Ik ben Pietje precies, maar Jan in kwadraat. In dat is ongelooflijk. Maar heel leuk samenwerken met hem. En ik heb ook veel geleerd van de manier hoe hij muziek bekijkt en opneemt. En, uh, en hij is dat nummer. Ik begin te componeren gewoon met het visueel. Hij ziet mij dan op een podium staan voor een plein. En, en wat moet er nu komen, zegt hij dan. En dan is het dit liedje. Ik vindt het een ongelofelijke hit. Het is een organ. Ja. Mensen worden er blij. Van, en dat is wat dat moet. Doen, en jouw kindjes vind. vinden die het ook leuk? Fantastisch. Ja, dat en ze kunnen het zo meteen meezingen. Hè? Dat is, dat is, is heel ja, tof. He? Ja, het is, is echt he? tof. Het blijft hangen. Hè? En ik vind dat het ook elke keer is... nog beter wordt. Ja, het enige probleem is, ik word wat is. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? En ik kan dat nooit verder zingen, dus de rest moeten we ook eens blokken. Dat is, dat is, van, het is toch blokperiode, dus komt goed. Zeg maar, het is een verrassingsdag. Hoe, hoe hard verrasten jullie elkaar, jij en Luc? Um, goh, Eigenlijk zouden we dat veel meer moeten doen. Oh, zijn, maar, ja, we zijn al 45 jaar samen. Er zijn ja, veel verrassingen... Um, maar hoe lang, ja. zijn, hoe lang zijn jullie getrouwd intussen? Uh, getrouwd. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Alles, uh, yes. Oei. Waar nee, ja, wij vonden dat. Ja, maar een jaar of 5, 6, 7 of zo, is iets. Uh, ik, wij vonden: ik... weet je waarom dat wij getrouwd zijn? Ja? Omdat ik schrik had als ik iets zou aan de hand krijgen of flukken willen liggen in een, in een hospitaal. Dat, dat, uh, alleen, dat ik niet bij Lux zou mogen, of Luc niet bij mij. Dat was eigenlijk onze grootste vrees. Dat ze zeggen, ah, je bent geen familie, nee. dan ah, dat mogen we niet meer verstaan. Dat. En dat, dat alles geregeld zeggen. Dat was eigenlijk, want wij waren al, al vele, vele jaren samen wonen, heet dat dan, zeker? Ja, ja, ja. Ja, Officieel, dus alles was eigenlijk wel geregeld. Maar, uh, maar het is natuurlijk... Ja, het is... Dat maakt de datum inderdaad niet uit. Het is een hele mooie reden. Maar vrouwen we zijn wel super lief voor elkaar. Hè? Is... Als ik jullie samen zie, echt, sorry, dat is heel schattig. Alleen merci. Het is een heel goede reden, want het is vandaag exact twintig jaar geleden dat er voor het eerst twee vrouwen met elkaar konden ja. trouwen. Echt het eerste homohuwelijk. Dus Het is ook een belangrijke dag. Mm -hmm. Neem dat even mee naar huis zo meteen. Mm -hmm. Maar je bent u nu toch uh, gezellig op Nationale Kimdag. Ik stel voor dat je zo meteen ook nog een liedje speelt. Dit is dat ja. Nationale wat is, Kimdag. We wel horen... En wel, dat mag de luisteraar bepalen. Dus lieve luisteraar, welk liedje moet Bart Keil zo meteen of mag Bart Keil zo meteen nog spelen? Deel het in de app van Radio 2. Het mag vanaf nu. En Bert Dexter uit Maasmechelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bert, het is ook de dag van de luisteraar. Jij wou nog Louis Notet en Rhythm Inside. Voor wie wil je dat liedje horen? Voor mijn dochter, Anne. Het is nu ongeveer een jaar geleden dat ze de finale bereikt dat met de voice kids en dit is een van de nummers geweest wat ze gezongen heeft. mooi. Hé, hey, kijk, trots mag je wel zijn als papa. Bert, we gaan het spelen zien. En welke song moet Bart Keil zo meteen nog spelen? Dat deel je nu in de app van Radio 2. Ook als je iemand wil verrassen, doen, hè in die app. Zeg, Bart, ik vind het plezant dat je hier bent. Ja, ik ben het plezant om hier te mogen zijn. Het is alleen vroeg. Ja, zeg, jij. ROLLING IN THE SOUL DOWN UNDER the skin it rumbles. step to the step of the drum that rolls inside I. be you enemy or lover we are put here to discover the high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 To discover the heart that beats within each other. We're gonna wrap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. And Up, up, up. We're gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, rap, rap, up. We're gonna rap up up. up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? Get that rhythm back. Rhythm Inside van Louis Knottet. Daar hadden we bijna het Eurovisie Songfestival meegewonnen. Bijna net niet. Zeg, plezant. De nationale Kimdag? Heel plezant. En de mensen zijn ook heel dankbaar dat Bart Kael er is, want ik deel graag. Hè. Kunnen jullie meegenieten van Bart Kael? En Bart Kael die komt zo meteen terug. Die gaat nog een liedje spelen. Je mocht zelf kiezen wat het uh, zou kunnen zijn. Zeil je voor het eerst, zegt Christine. Goed idee. Ook Tamara zegt dat. Uh, duizend terrassen in Rome, zegt Toon. Wat een goed idee. Eén uit de duizend. La Mamadora. La Mamadora. Dat kiekt ook tof, Mooi weer vandaag, zegt Koen de Meersman. Kan natuurlijk ook. En dit vond ik ook wel een goede: Iemand die zegt van... Kun je niet nog eens gewoon uh, hetzelfde doen? is is dat ja, ja, is nu die dat we daarmee overdrijven, hè. dus het kan. Ja, het kan eventueel nog, misschien vandaag niet. Hè. Dus, uh, <lacht> maar blijf ze vooral delen. Welk liedje moet hij zo meteen spelen? Hij speelt het over wat, dikke 20 minuten ongeveer. En tegen dan weten we ook wat er met jouw auto gebeurd is. Ah ja, juist. Waar is die uit naartoe? <lacht> Electro lanceert de herstelbaarheidsindex. Toestellen met een hoge score kunnen makkelijker hersteld worden. Electro Altijd kwaliteit. Gewoon goedkoper. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 200 gram verse gemarineerde zalm voor de knaldiprijs van maar 4,50 euro. Dat is weinig betalen voor duurzaam gekweekte vis die heerlijk gemarineerd is. Aldi, altijd slim. Je bloedresultaten bekijken op je computer of via internet een doktersafspraak maken. Is dat een zorg meer? Of een zorg minder? Ah. Steeds vaker moet je bij de dokter of in het ziekenhuis zelf dingen regelen met je computer, gsm of identiteitskaart. Soms is dat handig en eenvoudig, maar soms ook helemaal niet. Laat kom ook tegen kanker weten hoe jij dat ervaart. Vul onze vragenlijst in op deeljouwervaring.be of bel gratis naar de kankerlijn op 0800 35445. Vaderdag Vaderdag, je met Douglas. Want mijn vader is de allerleukste. De stoerste. Mijn beste vriend. Ontdek de mooiste parfums en andere beauty cadeaus. En profiteer van ronde prijzen op alles. Douglas. Stel, je ziet een scherp geprijsde vaatwasser. Goeie kop? Dat is rap kapot en niet te repareren. Stop!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 altijd kwaliteit, gewoon goedkoper. En met de herstelbaarheidsindex net iets groener. Wordt jouw kleine spruit ook zo vrolijk van Bomba en zijn vriendjes? Kom dan zeker naar de nieuwste Bomba-show. Met Bombina in Dromenland. Binnenkort in een theater bij jou in de buurt. Tickets en info. Studio 100.com. Toppie. Kijk Nationale Kinddag met live muziek van Bart Kael En een bijzonder gedacht. Uh, misschien een tip. Jouw portemonnee. Goedemorgen. Elke dag, voor twee. BRT Radio 2. Het is 8 uur, 14 Nieuws. Goedemorgen. We zijn steeds meer te voet of met de fiets onderweg en minder met de auto. En een groot deel van Vlaanderen is officieel nog altijd jachtgebied. Misschien ook jouw eigen tuin. Meer dan een vijfde van de Vlamingen fietst naar het werk. En we wandelen ook steeds meer, zo blijkt uit een onderzoek bij 4000 mensen. De auto is wel nog altijd onze favoriet, maar toch gebruiken we die minder dan vroeger. We nemen zowel voor werk, school als vrije tijd steeds meer de fiets, maar ook nog andere verplaatsingsmiddelen. Dat zegt Joyce Stroband van het departement mobiliteit. 18% van onze verplaatsingen doen we met de fiets. Daarnaast ook 17% te voet. Bus, tram en metro, dat is ook duurzaam. Nu dat het een heel moeilijke periode achterdrug. Dus 2,5% van onze verplaatsingen gebeuren met die vervoermiddelen. En daarbij ook nog eens ongeveer een procent en half met de trein. En dan hebben we ook nog de deelmobiliteit zoals step, -of, monowheel of hoverboard. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is gisterenmiddag een jongen van 16 jaar beschoten met een luchtdrukpistool aan zijn school. Dat schrijft het laatste nieuws. De jongen wandelde na schooltijd naar de bronfietstalling van de school toen iemand hem plots beschoot, zegt directrice Marinka Marinus. Uiteindelijk bleek dat er inderdaad vanuit een wagen met een luchtdrukpistool geschoten was op een leerling. Die leerling is inderdaad geraakt in zijn kaak. Het is gelukkig een oppervlakkige wonde. Maar voor de rest wie doet zoiets? De politie in Wetteren is nu een onderzoek gestart kwart van Vlaanderen is nog altijd ingekleurd als jachtgebied. Jagen met een geweer mag alleen in gebieden van minstens 40 hectare. En om daaraan te komen zijn onder meer ook voetbalvelden en zelfs privétuinen aangeduid. Volgende bescherming Vlaanderen deed vijf jaar geleden al een oproep om je te laten schrappen als jachtgebied. En zo'n 7000 mensen hebben dat al gedaan. Een van hen is Carolien. Wij hebben onze grond uit laten kleuren. En eind vorig jaar heb ik dat nog eens gecontroleerd. En dan bleek dat een van de percelen terug in gekleurd was. Toevallig of niet toevallig, net een perceel dat een jachtgebied in twee splitste. Jacht oost vertelden ons dat het om een menselijke fout ging. Dat we daar niks verder achter mochten zoeken. We vinden het gewoon een beetje raar dat dat gebeurd is. Vogelbescherming Vlaanderen vindt ook dat er nog altijd veel te veel jachtgebied is, zegt Niels Luiten. In Vlaanderen zijn er zo'n heel veel percelen die zijn ingekleurd, openbaar of privé, gaande van sportcomplexen, gaande van openbare vakantiedomeinen. En vanuit vogelbescherming Vlaanderen willen we binnen onze schiet en actie daar een verandering in brengen. Wij willen naar een correctere weergave van de jachtplannen en het eigendomsrecht, het beslissingsrecht teruggeven aan de eigenaar.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 Groot feest in Antwerpen gisteravond. Want de spelers van voetbalclub Antwerp zijn gehuldigd op het stadhuis. Antwerp werd na 66 jaar landskampioen en won eerder ook al de beker. De spelers stonden op het balkon en werden daar toegejuicht door duizenden supporters. Dat is onbeschrijfelijk, maar dat is gewoon één grote familie. We zijn kampioen en er is. Je m'en fout. Het is met hem aan. Amazing, amazing. De sfeer die hier leeft, hij heeft geen andere voetbalclub. Hè? Gisteren zijn zit op mijn knieën Ik heb het gras gekust. Ieder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 En Genk-speler Mike Tresor, is gisteravond uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Pro League. Eergisteren kon Genk net niet de landstitel winnen, maar Trezor is nu wel blij dat hij deze prijs krijgt. Zeker, heel tevreden en heel blij ook om ja, de beste speler te zijn van het seizoen. Heel fier, en natuurlijk een heel mooi seizoen zeker. En ook als club zijn, ik denk dat we een heel mooi seizoen hebben afgeleefd. Ik denk dat ik wel blij mag zijn met deze trofee en is zeker wel een mooi verrassing. Bij de vrouwen ging de prijs voor speelster van het seizoen naar Lore Jacobs van Anderlecht. Die mens van Antwerp, die, die had al een pintje gedronken. Maar dat mag hè, dat mag hè. Helemaal dit verdiend. Is het uit jouw buurt. De baas van Landskampioen in het voetbal Antwerp, Paul Gijsses, heeft op het feest gisteren aangedrongen op een snelle oplossing voor uitbreidingsplannen van het stadion op de Bosuil. En bij een brand in een ondergrondse parking in de Kamerstraat in Antwerpen branden twee auto's uit. Bewoners van een bovenliggend appartement werden geëvacueerd. De zonnig vanmorgen, in de namiddag iets meer wolken, maxima rond 23 graden, ook de komende dagen zomers warm. Meer nieuws uit gebeurt in de app van 14 nieuws. 5 over 8. Goedemorgen, uh, Hayo. We Ja, naar... toch wel wat problemen. Ja, maar de, een voorspelbare spits. Geen enkel incident te melden, eigenlijk, dat is wel goed nieuws. De langste files naar uh, Brussel, die staan onder meer op de E19 een half uur toch hoort vanaf Mechelen-Zuid. De andere files naar Brussel zijn maximaal 20 minuten, eigenlijk op alle gebruikelijke plekken, uh, zonder verrassingen. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Dilbeek en Vilvoorde en op de buitenring een kwartier van Eigenbrakel tot Tervuren. En je moet ook rekening houden met flinke drukte op de Leuvense Steenweg. Dat is de N2 van Leuven naar Brussel. Tussen Kortenberg en Nossegem sta je een half uur in de file. Dat heeft te maken met de omrijders eerder vanmorgen door een ongeval op de E40 vanuit Leuven, zo te zien. Verder naar Antwerpen valt goh, redelijk mee. Maximaal 20 minuten aanschuiven. Dat is op de A12 bijvoorbeeld het geval. Van Schelle tot Wilrijk en ook vanaf Massenhoven en vanaf Oelichem. De andere files naar Antwerpen zijn zelfs een heel stuk korter, gelukkig. Op de Antwerpse ring richting Gent. En in de richting Nederland ook vertragingen van maximaal 10 minuten momenteel. En dan bij Geel West, aan die rotonde die ligt tussen de E313 en het Albertkanaal, gaat het zeer moeizaam voor het autoverkeer. En dat heeft te maken met werkzaamheden op de industriezone Westerlo-Hoogbul. Dus hou daar rekening mee. En verder door een technische storing in Blankenbergen of Zeebrugge, daar rijdt de kustram niet tussen Blankenbergen, Duinse polders en Knokkenstation. station Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey, Ontzettend lieve berichten die je aan het sturen bent in de app van Radio 2. Dat mag ook wel op Nationale Kimdag. Het is de dag van Kim en die van de luisteraar. En ook van Shema natuurlijk. Dankjewel, je wel, Shema. Graag gedaan. Dat Dat ik wil dag graag delen. Absoluut. Ja. goeie ja. En we vielen het met trompetten. van Bob Marley. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Prachtige dinsdag, 6 juni, 66. De dag dat je hoort op Radio 2 dat we tegenwoordig meer wandelen en fietsen. Goeie zaak. Mooi weer vandaag. Zon, veel zon. Tegen het weekend, 30 graden. 30, hè? Ja, maar ja. Ik... Ik vind het niet zo erg. Gaan we niet klagen? Nee, we gaan oh. niet klagen, gaan we niet doen. We hebben genoeg regen gehad. Prachtige ochtend. Kim heeft ons laten weten dat ze haar verjaardag niet groot wil vieren. Is ook vandaag niet. Maar verrassingen, dat wou je wel. Dus uh, bij deze geregeld. Dit is de Nationale Dag. We vieren jou en de luisteraar. Want de luisteraar kan ook songs vragen om uh, ja, zichzelf te verrassen. Of iemand anders mag allemaal. Uh, we hebben een heel mooie verrassing, die heet Bart Kael. Daar ben je toch gelukkig mee? Bart Keil is een verrassing op zich. Dat is, ja, dat is een beetje een kindersurprise. Dat komt daaruit. Je, bent daar, je kan daar alleen maar blij mee zijn. Um, ik word heel, heel, heel, heel blij van Bart Keil. Zoals ze zeggen, dat is goed Grief. Ja, dat is gewoon een fantastische mens. Pro -pro op zijn eigen ook. Oh, dat... Ja. Ja, maar hoe druk is het voor jou van de zomer? Want ja, met dit soort liedje, wat is jouw geheim? Het, het, het wordt een hele mooie zomer. Ik heb een, een band waar ik mee optreed, bij allemaal hele jonge muzikanten. Ik heb dat vorig jaar ook al gedaan en het was super, super leuk. Op pleinen of in parken en... Uh, uh, oh, dat heeft, uh, allee, ik doe dat dood, dood graag. Heel, uh, heel graag die, die hebben allemaal zo'n soort nieuwe vibe, een nieuwe energie. Ja. En dat maakt, houdt mij ook jong. Wat, ja, maar wat het ook is, ja. muziek van bij ons, en dan ook Nederlandstalig, het mag weer. We moeten niet onnozel doen, het is een tijdje dat... Ja, ja, ja. ja, ja. We doen het niet. Ja. Maar Bazaar, Meteor, ja, Niels, jij, Margriet, Pommeling, Camille. Zaron Cezar, Maxime Maxim Stojanak. Maar ja, we leven ja. ook in Vlaanderen, hè? bedoel... Uh, Mag, ik vind waarom zouden we niet in het Vlaams zingen, hè? toch? Ja, maar het is een tijdje slecht... slecht ja, dat, ja, dat. Dat, ja, maar dat gaat in een golfbeweging, uh, maar... Uh, dus nee, dan dus nee, surfen nee, op een het, hoger wordt, het wordt heel leuk. Je moet zeker komen kijken naar Kim? Ah ja, tuurlijk. Eh? Ja. Maar voor met een bord met in het groot I love Bart Kael op. Dat ben ik dan. <laughs> we zijn in het Vlaams. Ik hou van Bart Kael, moet je dan zeggen. Ja, ja, pardon. Ik... <laughs> maar hij verstaat dat wel, hoor. Ja, ja. <laughs> Bart, je bent een, een populaire artiest, maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Mijn Dat verwacht. Mijn gedacht. Mijn gedacht. Ja, jama, zeg, is dat echt wel uw gedacht. Jouw gedacht van morgen. Bakken. Mijn gedacht is dat als je een product koopt in de winkel, uh, dat er alsmaar meer volume minder volume en meer, minder inhoud in zit. En, maar het kost wel evenveel. <lacht> okay. En soms is die verpakking dan zo. Uh, ja, je, je denkt, je koopt een grote doos, en dan doe je dat doos kunnen open, en daar zit daar een potteken in dat al veel kleiner is en dan doe je dat potteken open en er zit bijna niks in. En dan denk ik ja, maar fijn, wie vindt dat toch uit? Dat is toch afzetterij? Dus voorbeeld. dat is mijn gedachte. Ja. Geef eens een voorbeeld. Uh, ik heb, ah, wel, dat is nu heel onnozel, maar ik, onlangs kocht ik een kilo zout in, in de, in de in het warenhuis. Ja? En ik kom daarmee thuis en ik zag dat dat geen kilo meer was, maar 750 gram. Dus dat was, dat was... vroeger was dat in, de, in dezelfde verpakking, maar een kilo. En nu was dat 750 gram. Hè? dan denk ik maar Allee, gaan ze nu op zout ook besparen. Maar dat zijn de trucken van de voren. jij zit ja, daar middenin, hè, Kim. Ah, wel, ik maak die pakken niet, hè. Nee, nee, ik nee, moet dat, dat ook ondergaan, ja, ja. want we ja. hebben zo'n tijd gehad dat ze ook blijkbaar in de yoghurtjes zo een beetje minder uh, daarin staken. Maar je, je ziet dat niet, hè. Dat is een gesloten potje. Ja, hé, maar ik verzin dat niet het hoor, ik vind het ook maar niks Wat zeg je? Het heet krimpflatie Ja heet... Wacht, wacht, wacht, wat is dat hier allemaal? Krimpflatie Ja, dus besparen door niet alleen de prijs te verhogen, maar ook de producten kleiner te maken Zon... en De koper merkt dat niet altijd, waardoor dus de fabrikant kan besparen, maar zonder uh, morren van de... Krimpflatie, daarvoor hebben we de schema van het veer Nogmaals, dus de nog... trucken van de voor En bij welke producten gebeurt dat nog? Ja. Oh, dat, ik, ik heb dat bij shampoos al gezien. Was op, in Nederland zijn ze daar nog veel stouter in. Hè. Ah, ja? Ik heb daar on, onlangs een onderzoek mee gedaan voor een tv-programma. En daar doen ze het echt bij tandpasta, zelfs cola, uh, dreft. Uh, zijn hun merknamen, maar ja. Ja, maar bij cola zie je het bijvoorbeeld toch ook. Dan, dan, ja. ja, nee, dan, dan is die fles zo, uh, ik zou nu zeggen, 20 uh, milliliter kleiner. Maar dat zie je toch niet direct. Hè. Wow. Op het, met, het oog, met het oog zie je dat niet. En je denkt, ah, ik koop dezelfde fles, maar dat is dus eigenlijk niet. Dus of, gedag... een of een zakje chips, hebben we dat al gezien? En dan koop je ja. zo'n zakje. En dat doet je dat ook. zit dat vol met lucht. Dat is altijd dus dat zo. zo dat vind ding... ik wel goed, want anders zit ja. ik dat ja. helemaal op. Chema, jij voelt mij. Het ja. duidelijk toch... van Bartel. Heel ja. veel producten hebben minder inhoud, maar blijven wel evenveel kosten. Wat is jouw mening? Je kan ze delen in de app van Radio 2 met je voorbeelden. Doe gerust. Ja, goedemorgen. Erika Brinaart uit Beersel, fijne ochtend. Ja, goedemorgen allemaal. Erika, uh, het is Nationale ja. Kimdag, maar ook jouw dag natuurlijk, want vertel eens welke. Ja, krim, krimdag. <laughs> nationale Krimdag. <laughs> Oké, okay. ah, Krimkan ja, hadden we ook het nog kunnen voorzien. Ja, zeg Erika, vertel eens jouw, uh, jouw song. Uh, je wil er eentje van Natalia, voor wie? Wel, kijk, uh, beide schoondochters noemen Kim en het zijn twee prachtvrouwen die momenteel in het onderwijs staan. Ja. Uh, waarvan één regentello, de andere is logo, zorg, leerkracht. En ze zijn echt prachtvrouwen, een goed hart, heel sociaal en heel lief. Kijk. Daar deel ik graag mijn nationale kim mee. Of en... Met alle plezier. Ja. anne Kim zei daar goed gespeeld. Zeer goed, Erika. Ja. We gaan uh, Natalia spelen. Higher than the Sun. Komt helemaal goed. Welkom. Dank u. Ja jongen, laat de zon nu maar schijnen hoor. Ja, het gedacht van Bart Kel dat net binnengekomen is dat sommige producten duurder worden en toch krijg je er minder voor. Er is iemand die anoniem getuigt uit Antwerpen. Wij mogen niet praten met de pers omwille van problemen bij, uh, bij de lijzen. Heeft nu niks met jou te maken, Kim, maar met ja, de, de keten zeg maar. Prijzen ook duurder bij waspoeders. Daar wordt blijkbaar ook mee gevoeveld. Dat soort dingen. Ja, maar ik zie hier veel dingen. Hè. Peter Glas zegt, uh, ik ben nu wel geen roker, maar heb je ook bij de sigaretten. Hè. Die gaan uh, veel minder lang mee dan vroeger. En zit er ook minder in een pakje. Of, of bijvoorbeeld... Koffie. Uh, koffie. Uh, bij koekjes. Eerst één koekje minder valt niet meteen op. Dat is ook wel zo. Als er één koekje minder in zit, je, je ziet dat toch niet meteen. Bizar, hè? Maar is er geen instantie die, die dat controleert? Allee. Moeten we eens vragen aan de inspecteur straks? Ja, het is dat. Die moet de ja, inspecteur echt van Radio 2. Want het is echt wel een ding. André Mentens het Overpeld zegt, ja, toiletpapier, blijkbaar die rolletjes zouden groter geworden zijn. Mooi. Zou, zou het echt zo erg zijn? Van ja, binnenin. Ja, van binnenin, zou ja, ja, van binnenin dat je dan minder papier hebt. Daar. Maar daar zijn de kinderen wel blij mee om mee te spelen dan. Dat is oh, Toch? Nee, is dat, ja. niet is zo dat is toch zo'n positieve mens. Al die ja, positief zijn. Dat is wel goed zo. Zeg maar vooral, we gaan zo meteen live muziek van, van Bart Kelder. Er is heel veel binnengekomen. Ja. ja, duizend terrassen in Rome vond ik ook heel mooi. Dat is ook een mogelijkheid. Uh, duizend matrassen. Hinder. Duizend matrassen in Rome. Is dat een versie? Nee, nee. Kun je erover praten, Bart Kajal? Doe eens een stukje. Nee, duizend matrassen in Rome. Nee, nee, het is ja. Ja. Heb je al eens een matras in Rome gedaan? Met, uh... Uh, nog niet, nee. nee. Het lijkt me iets voor de eerste stuk. Dus niet uitgeprobeerd. wel. <laughs> oh, wat niet is, kan is. nog komen. Het gebeurt al wel over een minuutje of vijf. Live muziek van Bart Kajal. Blijf hier.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 Over acht, bij ons Bart Keil met een heel duidelijke gedacht. Vat nog even samen, Bart. Als je tegenwoordig een product koopt, wat dan ook, dan zit er altijd minder volume en minder in het product. Ondanks het, en het feit te kost het ook evenveel. Nou ja, krimflatie Of meer? Krimflatie heet het. En gelukkig is er uh, onze inspecteurs. Vind. Wat is jouw Wat jou <laughs> Inspecteurs. Oh, dan Sven. heb je echt wel wat tijd nodig hoor. Verschel het Als ons al allemaal. Weten. Dat nee, over die krimflatie, inderdaad. Dat is echt uh, iets wat de voorbije jaar, anderhalf jaar, twee jaar echt heel vaak gebeurd is. Producenten hebben niet alleen de prijs van producten opgeslagen, ze hebben ook de verpakking, de inhoud van die verpakkingen echt verkleind. We zien dat bijvoorbeeld ook bij waspots. Hè. Daar zie je dat heel duidelijk, want daar staat meestal op uh, met deze doos kan je 21 uh, keer wassen, Nu ja. staat daar plots 19 keer bijvoorbeeld. Dan, dan valt het echt op. Maar meestal laten ze het niet opvallen. Um, het is zelfs zo dat de, de verpakking soms um, een aantal weken soms uit de winkelrekken verdwijnt. En dan ah. pas ja. de nieuwe verpakking er komt, zodat ze zeker niet naast elkaar komen te staan, zodat je het niet kan gaan vergelijken. Moral. leuk. Ja. Dat is afzetterij eigenlijk. Hè? Dat nee? is een manier van afzetterij. En wat vooral eh, jammer is, ze communiceren het natuurlijk niet, dat soms ook de prijs nog eens stijgt. Dus niet alleen de verpakking wordt kleiner, de prijs gaat ook nog eens omhoog. Dus dat is, dat is eigenlijk twee keer langs de kassa passeren. Maar dat mag wel. Goh, het mag wel. Ja, daar zijn geen regels over natuurlijk. Er zijn geen vastgelegde hoeveelheden van wat er in een verpakking moet zitten. Maar uh, ja, als je het merkt als klant, als vaste klant, als je echt een product, zoals Bart, als je dat elke dag eet, en je, het valt je dan op, dan voel je je toch wel teleurgesteld in een merk. En dat, dat vind ik niet verstandig van de bedrijven die dat doen. Omdat je eigenlijk de trouwe klanten, mensen die altijd voor jou kiezen, ja, een teleurstelling geeft. En het zou, het zou beter gecommuniceerd kunnen worden. Met, met misschien een sticker erop, nieuwe verpakking... Of ja, of ja. gewoon toch de prijs dan maar laten stijgen. Dat is gewoon nog altijd de meest eerlijke manier ja. om het dan te doen. Dat je dan weet waar je aan ja. toe bent. Peter als die evolutie zo blijft duren, dan, als je een doosje koekjes koopt, er dan twee koekjes in Een half iets. koekje. half of, ja. gezond. Ja. Of een keer in gebeten ja. al zo. Ja, Petra uit gaat zegt, kleine verpakkingen, altijd naar de kilo- of literprijs kijken. Weinig mensen doen dat, is een verplichte vermelding. Dan heb je nog een beetje Ja, dat controle. is absoluut de beste ja. tip. Kijk naar die literprijs, kijk ook vaak naar die stukprijs. Daar kan je echt vaak op afgaan. Daar kan je ook best mee vergelijken als je soorten ontbijtkranen naast elkaar ja. hebben staan, bijvoorbeeld. Dank je wel, dan. inspecteurs. Meteen om negen uur veel meer. En bij ons ook op radio 2nl Dit is oh. de nationale Dag. Ja, feestdag voor jou, Kim. Uh, ze zijn onderweg met jouw auto. Twee goede vrienden van uh, het programma Dertigers. Mm -hmm. ja. Die komen er zo meteen bij. Bart Kel was ook. Ik hoop ook... dat ze terugkomen met mijn auto. Ja, komt ook. <lacht> um, Bart Kel is er ook. En die wou nog een liedje zingen. En we hebben iemand gevonden die uh, een goed idee had. Chris Klaas uit ik. Goedemorgen Chris. Goedemorgen Peter, team en Bart en alle luisteraars. Goedemorgen. Goedemorgen. Er was zoveel keuze uit het rijke repertoire van Bart Kiel. Wat heb jij gekozen? Uh, mooi weer vandaag. Oh, Absoluut. Ja. Oh. Uh, ik, uh, ik ga je direct uitleggen waarom dat zo'n liedje is dat aan mijn hart ligt. Ik ben nu twee jaar met pensioen ja. en ik heb altijd in het onderwijs gestaan met kinderen met een beperking in Brussel, in Anderlecht, Spes genaamd. Uh -huh. En uh, de ochtend begonnen wij altijd zo met een heel vrolijk ochtendgym. Liedje, en waaronder, mooi weer vandaag, dat is toch altijd blijven hangen. En als ik dat op de radio hoor, dan denk ik met veel... Allee, uh, terug met, uh, heel veel, uh, met een grote glimlach naar mijn kindjes van vroeger. En ik weet dat ze dat allemaal kunnen meedansen. Wow. En uh, ja, voilà. Wij deden dat altijd uh, als gaan... ochtendschim. En vooral ook op bosklassen want dan was het elke dag mooi weer vandaag. Ja, en de kinderen die deden dat fantastisch goed mee. Die hadden daar echt uh, de, de therapeuten, de logopedisten en zo, die hadden daar echt. Uh, uh, allee, gebaren opgevonden opge en dat was fantastisch het is met een, een tiktok dansje al wat ja. je maar wil, well, Bart Kael die zit hier je mag nu naar ja. uh, het podium gaan in onze Radio 2 loft je kan kijken in de app van Radio 2 of op VRT1 Chris, dans zometeen mee en de rest van uh, Radio 2 natuurlijk ook doen. heel fijn ochtend Chris dank, dank je dankjewel voor Daag. Daag. Daag. en dat allemaal op Nationale naar Kim, na Kim. die maakt mensen blij met die Amai. muziek dat is, dat is gewoon zo hè. Ik zie dat hij klaar staat. Bart Kael, het is aan u. Oh, voel dat. Nu ga ik hem toch eens echt tasten. Veel dat gevoel in de app. Ah. Kom maar, goeiemorgen! Ik wil vandaag mijn tijd verdromen. Ik zit in de schaduw van de bomen. Ho, ho, ho, ho, ho. Laat de wereld zonder mij maar draaien. Heel graag. Wil je zorgen aan mijn kop vandaag? Mooi weer vandaag. Ik doe alles vandaag liever traag. Mooi weer Ik de maan, laat de zon die vrolijk schijnen, want dan heb ik toch zo vraag. Vandaag, mooi weer, vandaag. Twee, vandaag, geen je geen ik je klaar. Laat me vandaag door niemand storen, oh. En ik wil geen slecht bericht meer horen. Ho, ha, ho. En de wereld zal wel verder draaien vandaag. vandaag Want de jouw het vandaag lieve traag. Tra. Mooi weer vandaag. Ik doe alles vandaag liever traag. Dit is de zal wel verder draaien vandaag, want ik hou het vandaag liever traag. Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag. Hola! Oh, oh. voilà. Mooi oh. weer vandaag. Niet nee, doe alles vandaag, niet vertraag. Mooi weer vandaag. Nee, vandaag geen gezeur, geen geklaag. Mooi weer La. Geen gezeur, geen geklaag vandaag. Als Bart kijkt het zegt. Ah, oh, maai, dat is zo wel lekker, zie je. Oh. Ja, goed ducht. De deugden? Dat kan deugd absoluut. Kan Tuurlijk wel. Het deed ook geweldig veel deugd, zo hoort dat ook. Bon! Ja, het is al een beetje laat, twee over half negen, zo meteen het nieuws uit jouw buurt. Eerst Chema. Goedemorgen, meer dan een vijfde van de Vlamingen fietst naar het werk en we wandelen ook meer dan vroeger. We nemen minder de auto, maar toch blijft het wel onze favoriet. Vrouwen die borstkanker hebben gehad moeten binnenkort minder betalen voor bepaalde verzekeringen. Mensen die een zware ziekte hebben gehad worden daar zowat voor gestraft met heel dure verzekeringen, maar dat verandert dus. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. De baas van Voetbalclub Antwerp, Paul Gijsens, heeft gisteren tijdens de huldiging in het stadhuis van de Antwerp-spelers aangedrongen op een snelle oplossing voor de uitbreidingsplannen van het stadion. Die liggen in de koelkast omdat Tanja Mintjens, die een deel van de grond op de bosuil bezit, dwars ligt. Gijsens sprak de burgemeester daarover rechtstreeks aan. Met dat tikkeltje geluk. Beste mensen, hebben we een mooie toekomst, een lange toekomst. Moeten we nog juist dan kijk nog een keer naar de burgemeester met de kwaad oog. Dat mintjesprobleem, die heeft me nu al genoeg aangekost. Dat moet op, zijn, we kunnen er niet onderuit mensen. Er kunnen dubbel zoveel mensen genieten van het voetbal. Maar ze krijgen geen ticket, ze kunnen er niet aan kopen. We komen er niet aan, we hebben geen plaats. Er is toch een ramp. En de burgemeester Bart Wever reageerde fors. Ook hij wil zo snel mogelijk een oplossing voor het stadiondossier. Dat zou nu toch echt tot een goede einde moeten komen. Het zijn allemaal mensen die zeggen dat ze een hart hebben voor de club. Als dat zo is, dan moeten ze zorgen dat dit grote stadion in Antwerpen er komt. En anders heb je geen hart voor deze club. Je gaat Champions League spelen, alle dromen worden waar. Het is de moment om oude meningsverschillen achter te laten. En te zien dat dat stadion er komt, dat moet nu gebeuren. Nog in Antwerpen is er rond 4 uur vannacht brand ontstaan in een parkeergarage aan de Kammerstraat. Twee auto's die geparkeerd stonden op het gelijkvloer brandden volledig uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Twee bewoners van een bovenliggend appartement werden geëvacueerd. De brandweer heeft het gebouw geventileerd en de stadsingenieur kwam kijken of het gebouw nog stabiel genoeg is na de brand.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 Maxima rond 23 graden, ook de komende dagen zomers warm. Weer maxima rond 24 à 25 graden. Donderdag nog warmer, maar er is kans op enkele buien, eventueel met onmeer. Maxima dan van 26 graden. Meer nieuws hoor je over een uurtje en vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws voor een topdag. Hij is al top bezig. Alleen die files, daar moeten we even naar kijken. Daar is nog ah, een beetje lastig inderdaad. Ja. De E40 naar de kust. Daar is het 20 minuten aanschuiven. Van Erpenmeren tot Merelbeke. En nog richting Gent op de E17 vanuit Kortrijk staat er inmiddels ruim een half uur file van Kruishoutem tot net voor de Pinte. Dat komt door een ongeval daar. De files naar Brussel, die zijn maximaal 20 minuten lang. Dat is nog vooral vanaf Mechelen-Zuid op de E19 en vanaf Bertem op de E40. De andere vertraging. De naar de hoofdstad zijn beperkt tot een kwartier. En uh, ja, geen verrassingen, geen incidenten te melden, mm, uh, gelukkig. De binnenring rond Brussel, daar gaat het een klein half uur langzamer toch tussen Dilbeek en Vilvoorde. En op de buitering ook een klein half uur van Waterloo, helemaal tot in Zaventem. Kijken we naar Antwerpen, dan uh, ja, hebben we files van zo'n 20 minuten gemiddeld vanaf Oelichem, vanaf Massenhoven en ook op de A12 van Schelle tot Wilrijk. De andere vertragingen zijn een heel stuk kleiner. je uh, problemen wel bij Geel West vlak bij de E313 bij de rotonde daar tussen de E313 en het Albertkanaal dat is onder de flyover, daar sta je in de file door de werkzaamheden op de industriezone Westerlo-Hoogbul. Je kan daar beter wegblijven, het is echt een ramp daar, dus voor het autoverkeer. En tot slot is er ook nog steeds een technische storing voor de kusttram. Die rijdt niet tussen sorry, de Blankenbergen, Duinsepolders en Knokke station. Het is Nationale Kimdag, we geen probleem. Het mag allemaal, tuurlijk, het is een prachtige dag. De zon is op en... Uh, ja, hoor. Hallo, ik ben Koen Krukke. Nee, nee het uh, is Nationale Kimdag. Maar ook voor Koen Krukke mag het ook, hè. Geen probleem. Uh, Koen mag je daar zeker bij. Blijf vooral je... Het is hem gegund. Ja, blijf vooral je... Ik iets... was echt aan het lachen met jullie. Ik was even aan het nadenken over gisteren. Gisteren waren we de show van vandaag aan het voorbereiden. Uh. En jullie hebben zoveel bullshit verteld. Dat is niet normaal. <laughs> Hoeveel moeite jullie hebben gedaan om mij er te laten intrappen. Wij hebben een normale vergadering gedaan met allemaal onderwerpen voor vandaag die er... Ja. Die er gewoon niet zijn. Maar, nee, maar hey, goed we, gedaan, goede acteurs, jongens. We hebben gepraat over Dominik van Malder, die ja. te zien is met een maagverkleining. Ik dacht nee, dat hij vandaag kwam. Ja, nee, Dominic, die komt deze week nog. Dus je moet je... Ah, hij komt toch ja, echt. Ja, ja, ja. is dus geen werk voor niks geweest. Bon, ze zijn onderweg met jouw auto, Kim. Die verrassing moeten we zo meteen nog even uh, duidelijk maken. Ja. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van Watersport en droomresort Resort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb Holiday. Sunweb. Van 7 tot 10 juni zijn het een Nissan Fleesh Days bij je concessiehouder. Van 7 tot 10 juni zijn het een Nissan Fleesh Days bij je concessiehouder. Bon. Wat ik dus probeerde te zeggen is... Van 7 tot en met 10 juni zijn het de Nissan Flash Days. Geniet van uitzonderlijke condities bij een Nissan concessiehouder. Ontdek er nu het geëlektrificeerde e-power gamma, al verkrijgbaar vanaf 299 euro per maand.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 Waar de Goedemorgen, j'aime la vie van Sandra Kim. Margot van de Regio. Bijna kwart voor negen. Luister en kijk zeker even mee in de app van Radio 2. Het is Nationale Kimdag en daarom verrassen we de luisteraar. Verrassen we Kim. Dus als je nog een liedje hebt waar je iemand wil mee verrassen, kan je delen in onze app. Maar op dit moment, kijk zeker mee als dat kan. Maar luister ook goed, want Margot van de Regio, nog altijd met ooglapje, staat bij een luisteraar van Radio 2. Grote goedemorgen, morgen, fan. En hij weet nog niet wat er gaat gebeuren. En het wordt zo mooi. Marco, pak het vast. Ja? Ja, wel, ik ben uh, vanochtend aangekomen in Diepenbeek bij uh, Vervoercruise. Dat is een vrachtwagenbedrijf waar luisteraar Patrick werkt. En die kwam hier daarnet niets vermoeden toe met de fiets. En zijn kleindochter Lena en ik, wij stonden hem op te wachten. En Patrick, je had mij vanochtend op de radio horen vertellen dat ik een vrachtwagenchauffeur zou uh, verrassen die zot is van tankstationsnoep. En er ging geen belletje rinkelen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik had nog gedacht dat ze dat zo geregeld krijgen. <laughs> ja, dus het is allemaal het werk van je kleindochter Lena. Uh, jij wou jouw pompa graag verrassen, want die gaat binnenkort met pensioen. Ja, Bomfa die, uh, die werkt al heel lang bij de uh, als vrachtwagenchauffeur en ik wou hem graag verrassen omdat hij altijd Radio 2 luistert. Ja, in de camion in de ook? Ja, altijd al, al zo lang als ik rijd. Oké, okay. kijk, hoe, hoe lang rij je eigenlijk al? Hoe lang doe je dit al? Al uh, 42 jaar en een half. Okay. Bijna, bijna 43 eigenlijk. En wat vind je het mooiste aan je job als vrachtwagenchauffeur? Dat je vrij bent en je komt onder de mensen, je ziet al een zoiets. Ja. En ook denk ik dat je alles vanuit de hoogte ziet, dat ik mij een heerlijk gevoel. Ja, dat ook. Dan zie je het van ver. En als ik met een auto zei, dan probeer ik altijd achter te blijven dat ik toch een beetje overzicht heb. Maar met een vrachtwagens, dat kunt je... Magisch gevoel. En Lena heeft mij verteld, jij vindt het natuurlijk jammer dat je met pensioen gaat. Maar Lena, jij bent super blij. Waarom? Ja, omdat Bonper dan meer tijd met mij kan doorbrengen. En dat we meer samen dingen kunnen doen. Oh, dat is zo schattig. Ja. Zo leuk. Fijne verrassing, hè? De verrassing is ook dat wij jou vandaag uh, mee gaan vergezellen met de, met de vrachtwagen. Wij hebben al uh, veel vrachtwa uh, vrachtwagensnoepjes mee, want daar hou je van. Uh, waar gaan we naartoe vandaag? We gaan vandaag in hasselt en dan richting Gent. Okay. Voor... Zeg, maar zou ik uh, de laadruimte een keer mogen zien? Want ik heb eigenlijk nog nooit een, een, een vrachtwagen... Of wacht, kan dat met het met knopje? Ja, wacht. Lena, heb jij ooit al een vrachtwagen van uh, binnenin gezien? Nee, nog niet. eigenlijk. Okay, kijk, Patrick doet nu de, de... Oh, ik zie... Kom eens naar hier, Patrick. Ik zie wat vlakjes. Oei! Ah! Oké. Okay. Wie niet kan meekijken, die hoort op dit moment confetti kanonnen. Want de hele laadbak die zit vol. Wie zit er allemaal in, Patrick? Dat is mijn kinderen allemaal. Mijn vrouw en mijn, mijn neef, een van mijn beste vrienden. Ah, zalig, kijk, die wilden u verrassen vandaag, want Patrick, ik heb een beetje gelogen tegen u. We gaan helemaal niet naar Hasselt. Je hebt eigenlijk een dagje verlof vandaag en we gaan al een beetje uw pensioen uh, vieren met uw vrienden en met uw familie. Ja, dat is. <laughs> ik weet niet meer wat zeggen. Dat is helemaal oké. Okay. Ik stel voor dat we er een kunnen opeten, een beetje snoepjes en dat we hier nog een feestje van gaan maken in de vrachtwagen. Kijk, oh, ja. ik vind dat het leuk om mensen te verrassen, Peter en Kim. Het mag elke dag Nationale Kimdag zijn van mij. Het is zo mooi om te zien, een laadbak vol met ballonnen en met mensen. En Patrick die niet weet wat ze zeggen. Dat is Radio 2, dat is heel, mooi, heel leuk hoorke. om te zien. Oh. Ja, u wordt daar warm van, hè? Omdat er zoveel liefde is tussen mensen. Oh. Mijn ogen beginnen er een beetje van te zweten. Het is echt zo mooi om te zien. Ik vind het zo. Goed gedaan, Peter. Het oh. is echt oh. ja. Ja. Dat heb ik nog niet veel gezien. Ja, het, is ook, het was een korte nacht. Ah ja. Ja, ja. 13 <laughs> voor negen. vliegen in je ogen en dat soort dingen. Ah, dat soort dingen. 13 voor 9 is die. Ah, jouw auto. Ja, kunnen we die nog terugkrijgen? Het is al uh, kwart voor negen. <laughs> Count the headlines on John en Britney Spears, hold me closer. Het is 9 voor 9. Dit is. de Nationale Kimdag. Radio 2. Want elke Kim telt voor 2. Ja. Of 3. Ja, ja. Of 10. Of 8. Gedeeld door 4. Ja. Maal 15. Okay, plus een ja. variabele constante. Super. Um, ja, dit, omdat jij zo'n fantastische vrouw bent een heerlijke DJ voor Goedemorgenmorgen Morgen, Kim hebben wij ook geregeld dat Christophe en Evelien, collega's ja. van het programma Dertigers. Je kan die intussen ook zien in de app van Radio 2. Waar, uh, waar staan die precies? Wel, wij staan net bij het nieuwe huis van Kim van Onsen. We zijn tot hier gereden. Kim, kijk eens jouw nieuwe poort hier. Ja, yeah, I wish. We hebben een pot gedaan. gedaan. Ja. is uh, van jouw verrassing. Nationale Kimdag. Amai, zeg, leuk. Wat al wel leuk is, een tuin is al aangelegd. Dat was al is. de vooruitgang. Ja, ja. Zie Kim. En kijk nog eens. Hoe dat een blinkt. Oh, my zeg, Monster is echt aan het blinken. Jullie, de auto ja, is mooi, gemassen, he? ja. Heel mooi. Ja. Het is ook leuk ja. dat je voor mijn nummerplaats staat. Blijf er maar voor staan. Ja, mooi ja, voor. Ja, goed ja. gedaan. V v zeg, maar, v zeg maar, Christophe, hebben jullie, uh, hebben jullie intussen ook het pakje afgeleverd bij de post? Dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Hè. We staan ah, met beetje in de furs. Ja. We gaan er nog een half uur over doen, terwijl we terug in de studio zijn. Okay. Uh, dus dan zijn jullie al klaar. Ja, het was druk en het was heel veel uh, kuis. Dus, ja, maar er is niet zoveel tijd voor de post te zoeken. Waarschijnlijk zijn ze nog ergens gestopt om iets te gaan drinken. Dat zou goed kunnen. Het is uh, nee, altijd nee, wel... Je alleen, alleen maar gekuisd, gekuisd, gekuisd. Er is altijd wel ergens een, uh, ergens een momentje waar uh, de receptie bezig is ter wereld. Maar kijk, Evelien en Christophe hebben er echt heel veel werk in gestoken. Het heel lief. De hele reportage zie je zo meteen lief, op het ja. GoeiemorgenMorgen, onze Instagram. Evelien en Christophe, geniet nog van de file. En tot zometeen, want er moet nog geknuffeld worden met... Uh, heel graag. Ja, ja wij, wij zien Achteren. elkaar nog, even. Tot zo. Tot zo. Hier. Ja, kijk, Nationale Kimdag. Heel veel mensen hebben mooie liedjes gekregen. Maar jij mag er ook eentje kiezen. Wat zou je willen horen op, uh, op Radio 2? Ah, wel. Ik vond het misschien leuk om uh, What a Beautiful Day van de Levelers, dat was het thema-song van dertigers. En omdat mijn vrienden uh, bijna een auto gepoetst hebben, wat ik heel lief vind. Voor ons allemaal dertigers en al de mensen die ernaar keken, de Levelers, What a Beautiful Day. Kijk, het is wel niet jouw verjaardag en Het is ook geweest. een mooie dag, hè? Het is een fantastische dag. Dus het was what erbij. Hopla. Day. Hopla. The November When time had went back But well, some say that that's impossible That you and I would never look back And wasn't it incredible So beautiful and above all Just to see the fuse get lit this time To light a real bonfire for all time And what a beautiful day In my all-powerful mind I was drinking in my nightclub It felt good to be bad. Well, heaven said I love you And Flint said make my Double Jack was then we planned The revolution To make things better For all time oh, And Guevara said That's crazy And ordered up A bottle of wine What a beautiful time Het is, het is niet zomaar een dag, het is een prachtige dag. Het is die ene dag waarvan je denkt. Dit is de Nationale Kimdag. Eén keer per jaar zullen we die gewoon vastleggen op 6 ja, juni. Ja, is goed, perfect. Vind je welke dag is volgend jaar, 6 juni? Dat weet ik niet. Moet ik we zo met, we zal zo het zo dadelijk even checken. Dat de inspecteur dat niet weet. Dat is gek, hè? Het zal maandag zijn of een woensdag, zeker. Ah, ja. Kom er een mooie binnen van Anneke van de Wegen uit Waarschoot in Oost-Vlaanderen. Ja, nog even de groeten doen aan die lieve Kim de Brie. Ook een Kim van ons. En Veel liefs voor jullie ook natuurlijk. Heel veel Kimmen bij ons op die manier. Het is een donderdag. Goeiedag van de Nationale Kimdag. Beste um, Inspecteur ja. ja, Nationale Inspecteur, ja. dat is elke dag een beetje. Ik heb ook een beetje de in interne Kim opgroepen bij mezelf en gedacht: waarover moet ik het dan hebben op die Nationale Kimdag? Wel ja. over deodorant. leek me niet dat, uh, dat ik daarmee iets wil zeggen. Ja, ja. Je ruikt helemaal fris, maar ik wil dat alle mensen zo fris ruiken. Deodorant. Zoals jij. En over, je bent onlangs verhuisd. Ik ben verhuisd, ja. Ik wil het ook hebben over verhuizers. Ik dacht: ja, ik ga me helemaal aanpassen aan die Nationale Kimdag. Maar ik heb het dan wel over malafide verhuizers, want dat zou blijkbaar een probleem zijn. Mensen die uh, ja, echt heel bruut omspringen met die verhuis of die uh, een voorschot vragen en niet komen opdagen, of die wel komen opdagen, maar dan heel erg traag werken en oh. zeggen dat ze... ...morgen nog eens moeten terugkomen. Oh, nee, Zou echt een nee. probleem zijn? Heb je dat ooit meegemaakt? Laat die verhalen nu maar komen via de Radio 2-app. Want de meeste verhuizers zijn natuurlijk top, hè. Ja, fantastische. Echt fantastische. Fantastische heren en dames. Alles daarover, Zometeen met de inspecteur. Zich, uh, gelukkige nationale kinderen. Zo kinder. klinkt het je wel, als je he? vandaag in zonnepanelen investeert. Voilà, goed gedaan. Slim. En zo klinkt het als je dat doet met een groepsaankoop. Ja! Investeren in zonnepanelen is een slimme keuze. Bespaar op je energiekosten en doe nu je voordeel met de groepsaankoop zonnepanelen van iChooseer. Schrijf je gratis en vrijblijvend in op slash antwerpen Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij. Waar is de historische paardenmolen van Bobbiaanland naartoe? En wie gaf op de Brusselse ring ooit een lift? Aan Tina Turner. Vreemde gebeurtenissen en ongelofelijke verhalen. Je vindt ze overal in Vlaanderen. De antwoorden, verklaringen en theorieën vind je na de podcast nu ook in een nieuw boek. Mysteries van Vlaanderen. Het boek met verhalen uit jouw buurt. Nu in de winkel.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 Verander jij om de zoveel tijd van deodorant? Heel wat luisteraars switchen twee tot drie keer per jaar. Anders zou die niet meer werken. Is dat zo? Elke dag, telk voor twee.